Luisteraars, dus, uh, ja, luister naar DJ Jaap. En uh, dit is Eurostar Radio. Het is vandaag zondag 20 april 2014. En het is vandaag eerste paasdag. En uh, ja, mensen, Haha, we gaan weer beginnen. Hè. De Skype staat open. En de chat staat open. Ik ga zo mijn eigen op de chat aanmelden. Maar de Skype staat alvast open. Hij is zelfs zichtbaar. Het Skype-adres om in dit programma mee te kunnen doen. En eh, het mag over van alles gaan, maakt niet uit. Het Skype-adres is DJ.jaap. Dus DJ.jaap. En eh, daar kan je in de uitzending komen. En eh, ja, je mag het over van alles hebben. Maakt niet ja, uit wat. Ja. ja mensen, misschien komt Jacco nog, oh, waarschijnlijk wel En eh, Marcus zou misschien ook nog eh, straks erbij komen En misschien Tom nog wel En eh, misschien Herman Ja we zullen het zien Kijk luisteraars, eh, we gaan ook zo af en toe wat muziek tussendoor draaien Dus als er iemand belt Maakt niet uit. Als de muziek speelt, je belt in, dan pluggen we weer gewoon in. En dan kom je gewoon in de uitzending. Dan wil je liever niet op de radio, maar je wil wel gezellig op de Skype meechatten je, je hoeft niet, uh, geen wachtwoord in te voeren. Dat is eurosoradio.nl. En dan klik je dus op de chatroom bovenin. En dan hoef je geen wachtwoord in te voeren. Dat is alleen maar voor de technische ondersteuning. Dus uh, je, je klikt gewoon, uh, of je typt gewoon je nickname in. En dan kan je gewoon lekker mee chatten. Dus dan ga eens even kijken wie er zo allemaal uh, op de chat zitten straks. Even kijken hoor. Even kijken. Nou, ik zie hier de Skype uh, staat open. Staat openbaar. Nou eens even kijken de website, uh, de chat. Uh, en dan zullen we het zo allemaal zien mensen. <laughs> Ja, het gaat vanavond blijkt vanavond heel gezellig te worden. En het is nog wel eerste paasdag. Maar goed. Ja, oké, okay. het zou heel leuk zijn als iedereen meedoet. Ik uh, juich het van harte toe. Het is gewoon gezellig. Uh, geen moeilijk gedoe. Ik zie al dat daar luisteraars zijn. Ik kan niet zien wie het zijn. Ik zie Mim Min op de chat. Wie is Mim? Dus uh, ja, we zullen zien. Hè? Ik zie dat een aantal mensen luisteren. Ik zie niet wie het zijn hoor. Ik kan niks zien. Geen uh, IP-adres of wat dan net. Ik zie alleen het aantal luisteraars. Net zijn er ondertussen al vier, zie ik. Sowieso, dat gaat. Uh, begint leuk in ieder geval. En nou alweer vijf, kijk eens even. <laughs> Zo, dat zijn er veel man. Hartstikke leuk. Nou, dat is veel. Uh, Vorige keer als het een stuk mager daar. En nou, misschien komen we wel aan de 20, weet jij veel. dat is elke zondag hè, tussen 8 en 10. En als het dan eh, mensen blijven hangen, dan gaan we zelfs tot middernacht doen. Nou, ik heb morgen ook vrij tweede paasdag. Dus eh, al wordt het 1 uur in de nacht, dan gaan we gewoon door. We zien het wel. En eh, nou de tune eh, die jullie hoorden, dat is de tune van Eurostar Radio. En ik zal even bijvermelden, want dat ben ik eigenlijk verplicht. Bijvermelden, de Paasa's is daar, hé. Hey. Nou, ik zal even bijvermelden, dat is uh, Dave Imbanon met het uh, nummer Plug and Play, en dat is de tune van Eurostar Radio. En dat is vrije muziek, dat zal ik er even bij zeggen, eh, voordat ik weer een e mailtje krijg van de Buma Stemra en van de Sena. Uh, dus uh, de, ik draai uitsluitend vrije muziek. En uh, goed, een gezellig paashaas. De paashaas zit op de chat, jongens. Hey, dat wordt gezellig. Nou, de paashaas uh, heeft hij nog wat te melden. Het zou leuk zijn als de paashaas uh, Hij is zijn ei kwijt. Als de paashaas ook nog eens een keer... Maar nou zie ik Mim en paashaas, hè? Hey? Oh? Oh, Mim. Wie is Mim? Mim. En Paasa's. Nou, als er Paasa's inbelt... DJ.jaap. Live op de Skype. Ik zie dat Herman op de Skype komt. Dus kijk of hij belt. Ik ben benieuwd. Ik heb van de week nog privé via de Skype gesproken nog. Onze Herman uit uh, Nieuw-Zeeland. Nou, ik zie uh, goed vijf mensen hier aan het luisteren zijn. En uh, gezellig jongens... Uh, nou. Je luistert naar Eurostar Radio, ik ben DJ Jaap, voor als je pas inschakelt. Het is vandaag de eerste paasdag, 20 april, zondag 20 april 2014, het is 7 minuten over, 8 in de avond. En we zijn de live uit uh, Studio La Kwartier in Den Haag, Studio Laak in Den Haag. En uh, het kleinste studiootje van Nederland wellicht, denk ik. Maar eh, goed, er is heel wat aan de hand geweest eh, in Duindorp, in Scheveningen, de afgelopen weekend. Of de vorige weekend eh, zijn er wel vervelende dingen gebeurd en zo, weet je wel. Er is een eh, ingegooid eh, bij mensen die, eh, die ze liever daarin niet hebben, weet je. Maar goed, eh, het komt door de crisis dat er eieren weg zijn. Oh, die toch. Ja, ik zal maar geen eieren zoeken in, uh, in Duindorp, want uh, <laughs> uh, ze houden daar niet zo van vreemdelingen, heb ik gehoord. Ja. <laughs> ik heb de, ben daar zelfs geboren, wist je dat? Ik ben daar opgegroeid, tot mijn twaalfde. En uh, ja, dus, uh, ja, toen, toen uh, was het niet zo extreem als, als nu hoor, maar ik zal er niet meer willen wonen hoor, dat zeg ik heel eerlijk Het ziet er leuk uit, die, uh, die wijk qua bouw. En ik zal niet zeggen, iedereen zou kijk, dat moet ik er even recht zetten. In de pers wordt eh, net gedaan alsof de hele wijk eh, niet deugt. Maar dat is ook niet helemaal waar. Er zijn bepaalde delen in de wijk Duindorp waar het mis is. Waar ze buitenlanders wegpesten. En zo. Hè. Die woonden dan nog maar net een paar dagen en dan worden ze al ramen ingegooid. Ik denk, eh, ze hebben nog ineens problemen gemaakt of zo. Weet je. Nou, ze houden daar blijkbaar niet zo van vreemdelingen in. Van, eh, ...meens een ander huidkleurtje. En uh, dat zijn gelukkig niet, uh, niet alle duindorp Duindorpers die zo denken. Maar ja goed, ik bedoel... ...ik vind als je van iemand gaan los hebt... Uh, ...jongens, waar maak je je druk om? Ik bedenk. <laughs> hey, dus goed, we gaan het er niet meer over hebben... ons wordt het uh, nog, een, nog een politiek programma. En, uh, maar uh, de paasa's, oh... ...oh, de paasa's... Uh, ...ik... Uh, ik word een beetje bang van je, Pasa's. Alle eieren zijn weg, komt door de crisis. Daar willen ze geen zwarte kanijntjes. Ja, in Duindorp misschien niet, nee. <laughs> maar ik ben nu een witte met enorme slachtanden. Uh-oh. Maar Pasa's. Uh, ja, ik bedoel. Oh-oh, uh, uh ik ben toch een beetje bang voor killer rabbits hoor. Ja. Maar uh, ik zie dat Mim erbij zit. Ik zal niet weten wie Mim is. Welkom Mim. Als ik wel leuk gezellig dat Mim er ook bij is. Maar als je wil, Mim en Paasa's, mogen jullie inbellen. Dat is uh, Skype-adres dj.jaap. Dus dj, dj. Jaap. Via de Skype en dan kun je gewoon gezellig inbellen. Ja, Paashaas heb ik wel een licht vermoeden wie dat zou kunnen wezen. Marcus, Paashaas, Marcus, Min, Marcus zou kunnen, ik weet het niet. Ja, Paashaas, Nee, is niet Marcus, denk ik. Ik, zal, uh, ik, ik hoop dat hij er straks bij komt. En uh, misschien Tom ook nog wel. En wie uh, weet nog meer mensen, mee Nou, ik zal, zal mij benieuwd, hoor. Ik, uh, weet je wat ik ga doen? Ik ga even een liedje draaien. En jullie kunnen gewoon inbellen, ook tijdens de muziek. Dan draag gewoon een muziek op zijn. Maakt allemaal niet uit. Ik ga even uh, een, uh, een liedje draaien. En dan gaan we gezellig verder. What is van Balance. Kennen jullie Balance? Ah, balance. Oh, What It Is heet het nummer. Daar komt ie. Ja, oké, okay, dan heb ik het schuifje hier wel open gedraaid. Dan ga ik even opnieuw beginnen. <laughs> schuifje, de virtuele schuif had ik dichtgedraaid. Nou, oké, okay. hier is uh, Balance met What It Is. Dat is een prachtig nummer, hè? prachtig nummer. Uh, ik hou van dat soort muziek, ik vind het fantastisch. Dat was balance van, met uh, het nummer What It Is. Ja, Jacco die schrijft uh, over de brand uh, op de Veluwe. Ja, dat is uh, 500 hectare is er de hens gegaan Van de week ook nog ergens in Brabant, bij Breda, dacht ik. Is ook een, uh, een fik geweest, ja, de hectare. Uh, heide, hè? ja, 500 hectare heide in de vink, Ja, dat was echt vervelend. Ja. En Jacke, die vraagt: uh, zal ik de kindertjes over Ostara vertellen? Ja, dat mag. Uh, uh, dat mag. Bel maar in. Op. Uh, bel maar in op de Skype. En natuurlijk ma mag je dat vertellen. Dat gaat over uh, het uh, uh, oorspronkelijke paasfeest. Zoals de heidenen dat vroeger vierden. Dat was uit de voorchristelijke tijd. En natuurlijk, je kan zo inbellen hoor. Maar daar staat open. Dus als je wil kan je gewoon bellen. Beste Jacco. Dus uh, ja. Oh, misschien bel straks Edwin ook nog wel. Wie weet. Nou, ik zal eens even kijken. Of anders bel ik Jacco even. Zal ik hem naar bellen dan? Ja, is goed. Kijken wat er gaat gebeuren. Het verhaal over Ostrada. Hallo meneer Jacco. Kunt hem nou horen? Goedenavond. Goedenavond. Hé, hey, ik hoor ja niet. Ja, hallo. Ik heb wel... Ik heb wel, dacht ik, dat stekkertje erin zit. Van de. Ja, hij zit er wel in. Mijn microfoon nu? Hoor je me nu? Ik hoor jou nu. Oké, okay, daar ja. zat een stekkertje. Ik heb hem even een duwtje gegeven. Er zat er de schijnbaar niet helemaal goed in. Maar nu zit hij erin. Dus dus. Oké, okay, nou ben ik gelukkig al wel op de radio te horen. Nou, ik zat hier zo vier, vijf luisteraars. Is er eentje verdwenen, zag ik. Maar. Uh, Kijk, Van... ik had even op Facebook een paar keer flink uh, gespen. Oké, okay. ja. Ja, we hebben nog een gast erbij. Uh, via dus uh, de chat. En die heet Mim. Mim. Hé, hey, Mim. Mim zit aan de koffie. Nou, ik zit hier ook aan de koffie. En, en ook nog aan de bier. Ja. <laughs> Het wordt een gezellige Pasen. Ja. Nou, hartstikke leuk, joh. Dat ze voor me even reclame heb gemaakt hè, voor Eurostar. Ja. Gezellig, joh. <laughs> ja, ik denk, en ik zal toch met deze gelegenheid gebruik maken om de kindertjes in Nederland dus even op te voeden. Want ja. uh, die groeien nu op natuurlijk met dat het vandaag het feest is... dat de een of andere gozer zich eigen vrijwillig liet spijker op een stuk afval houdt. Ja, maar weet je wat het gekke is? Dat de mensen nu, de heidenen nu... Weten helemaal niks over Pasen. Die denken dat het uh, alleen maar kanijntjes en eitjes zoeken is. Die weten ja. niet eens dat het een voorchristelijke geschiedenis heeft gehad. Dus er komt goed uit als je de mensen terugbrengt naar de oorsprong van het verhaal. En eigenlijk werd de oorsprong werd niet eens nu gevierd, maar 21 maart. Oké, okay. begin van de lente dus. Ja. Juist, ah. inderdaad. En dat was al in de middeleeuwen En dan mm -hmm. vooral in het Midden-Oosten. Oké. Okay. Dus. En dan is het dus ook eigenlijk geen Pasen, maar dan is het naar de, de godin Ostara of Eostra. Mm -hmm. Of de lentegodin. En uh, kom je dus eigenlijk dan op de essentie van een lentefeest. Ja. Dat is eigenlijk het hele idee. En hier staat dan, uh, tussen het zaaien en het oosten van uh, het jaar, ligt het moment dat het zaad ontkient. Er zijn nog geen tastbare resultaten en de groei vindt in het verborgene plaats. Lentefeesten die in heel Europa en daarbuiten door de eeuwen werden gehouden en soms nog gehouden worden, hebben dus dan ook de bedoeling om die groeikracht van de natuur te versterken en de winter... Terug te drinken. Dringen. Uh, te Terug te dringen. Te veel whisky gaat, is <laughs> uh, Proost, Min, dankjewel. Uh, even kijken. En dat is dus met vaste avonden optochten. Uh, uh, aan het eind van de winter werd er vaak een uh, uh, verbrand of in het water gegooid. Okay. Maar je had dus ook bijvoorbeeld uh, op markten dat een een man verkleed als koning Winter en een, een, een andere man verkleed als koning Zomer dan een scheidige vecht aangingen, waarin koning Zomer dan uh, won, zeg maar, en de koning Winter werd uh, verjaagd. Nou, je kunt je voorstellen dat op de andere helft van het jaar net weer de andere kant op uh, gaat, zeg maar. En in Engeland is het bekend, dat is eigenlijk wel een bekende naam. In Engeland noemden ze dat de Green Man. De Green Man klinkt me vaag bekend. Ja, en in Ierland vieren ze dat ook. En daar vieren ze het als St. Patrick's Day. Okay. Saint uh, Patrick. Hier sprak men van een wilde man. Er wordt gesproken van een lentebruid. Maar het ging erom dat men eigenlijk op die moment de feesten vierde op en rond de akkers. Uh, en dan bijvoorbeeld zo'n lentekoning, die had dan vaak een, een staf of een roede. Waarmee hij op de akker sloeg om de kiemkracht van het gezaaide zaad weer op te wekken. Met allemaal rituelen en lentevuren en dat soort dingen. En dan zie je nu dus dat paasvuur. Maar als je tien van die gasten vraagt van waarom sta je die uh, tuinafval nou in de hens te steken. Dan hebben ze natuurlijk geen flauw idee waarom ze dat eigenlijk aan het doen zijn. Ja, ja. ja daar en... zit wel wat in. Ja. Want ze hebben ook, uh, dat valt me op, eind in, in, in, in uh, hoe heet dat daar, in de Achterhoek, dat ze wel nog wat elementen uit de oude tijd uh, nog hebben gehandhaafd. Hè? Zoals die paasvuren bijvoorbeeld. Ja, ja zeker. Want in, uh, er zijn al boeken uit 725, uh, las ik, die echt waar al complete uh, um, ja, ceremonieën en, en gebeurtenissen in beschreven staan. Ja, vroeger leefden mensen natuurlijk uh, veel meer met de natuur, omdat ze compleet van de natuur afhankelijk uh, waren. En ja, dat, dat is die verbinding tegenwoordig, als je zo om je heen kijkt, is die is met de natuur is gewoon compleet weg. En, ja, oh. Oh, het is allemaal uh, materiaal. Hè? Uh. Oh, de, de, sinds de industriele revolutie is dat allemaal min of meer uh, in het vergeethoekje geraakt, denk ik. Ja. En, ja je zit natuurlijk ook nog met het Joodse Pesachfeest. Mm -hmm. uh, wat ook zo rond deze tijd is en wat eigenlijk gewoon grofweg op hetzelfde neerkomt. En, maar eigenlijk het komt hier voornamelijk is het populairder geworden, de lentefeesten, toen de Romeinen kwamen. Ja, ja. Ja, maar weet je wat okay. dat is, dat, uh, dat paasfeest, als je dan uh, zeg maar uh, de, pa de christelijke Pasen. Uh, daarvoor had je natuurlijk de, de Joodse uh, Pasen. dat is de uittocht van Egypte. Ja. En toen nadat hebben de christenen dat dan, uh, um, uh, dan eigenlijk, uh, omdat het rond dezelfde tijd viel, en uh, ze hadden hier dan die lentefeesten, hè? hebben ze dat een beetje verweven met het christendom, want ze wilden natuurlijk niet gelijk alles verbieden. Dat ze nou halen wat elementen erin. En dat hadden ze dan weer verbonden met de uh, kruisiging van, uh, van Jezus, zeg maar. Ja. Want uh, ja, als ze alles al gingen verbieden, dan, uh, dan, uh, dan hadden ze maar weinig aanhang natuurlijk. Hè? Ja, ja weet, weet je wat het ook was? Voordat de Romeinen hier kwamen en de zogenaamde beschaving brachten, leefde men in Europa, eigenlijk in Nederland ook, leefde men met een maankalender. Uh, en door ja. de Romeinen zijn ze uiteindelijk naar een zonne. Mm. En daarna nog naar de Juliaanse uh, kalender uh, gegaan, zeg maar. Ja, dat klopt. En terwijl de geboorte van <laughs> Je Jezus. Um, uh, ja, eigenlijk, er... in, eigenlijk in midwinter. Ik bedoel, de, de geleerden zeggen allemaal dat Jezus midden in de winter is geboren. Nee, dus, dus, uh, volgens mij was Jezus in het voorjaar geboren. Ja, dat, dus, uh, dat is ook. Daar zijn ze helemaal in de vissenperiode, in maart, uh, maart of zo. Dat is ook zo'n beetje begin van het voorjaar, dus. Als ik het goed uh, begreep had. Ja, inderdaad. Maar eigenlijk is het, dus, eigenlijk is het zo gegaan dat gewoon uh, ze kregen hier die heidense feesten, kregen, kregen ze niet gekesterd, kregen ze niet onder controle. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben gewoon het bestaande feest eigenlijk gewoon gepakt en daar hebben ze een christelijk sausje overheen gegooid, zeg maar. Uh, en heel veel dingen hebben ze gewoon uh, geprobeerd en ik denk dat al succesvol een, een andere, een andere nou, naam gegeven. En dan had ik aan jou ook nog een vraagje. Ik, uh, ik, ik had een keer een opleiding van de tuinbouwschool en die leraar die was gespecialiseerd in bomen. Die wist alles van bomen. En als hij vroeger hadden ze voor elk dorp drie bomen staan, dat was ook een uh, gebruik. Dus elk dorp had drie bomen, dat was om de om dorp te beschermen of zo tegen geest of weet ik veel wat. Mm -hmm. toen, hebben de toen de christenen hier, uh, christendom hier kwam, toen uh, hebben ze dat maar gehandhaafd, want dat kwam maar uit, want dan konden ze dan de heilige drie eenheid in uh, inzien. Ja. Dus dat hebben ze gewoon ja. zo gelaten, eigenlijk. Ja. Ja, en, en als je kijkt naar, naar bijvoorbeeld dan de haas. Um, de paashaas zou dan zelf vaak eieren brengen en zou ze ook leggen en verstoppen in de oude legendes, zeg maar. Nou ja, hmm. een raar verhaal natuurlijk: een haas die eieren legt. <laughs> maar uh, dat is dan. De, de, uit de 17e eeuw in Duitsland is dat eigenlijk uh, ontstaan, die verhalen, zeg maar. En. Uh, de Grieken uh, verbonden de haas met de godin Afrodite. Mm -hmm. En uh, het was in Griekenland, dus in die eeuwen ook, het offeren van een haas aan die godin. Uh, godin, zegt maar. En de, de Romeinen zagen de haas juist als het dier van Venus, de godin van de liefde. Maar ook uh, als Diana, de mm -hmm. godin van de jacht. En juist de heksen, die in de middeleeuwen eigenlijk vaak uh, als vogelingen van Diana werden beschouwd, zouden de, de, de, de kennis en de kunde hebben om zichzelf in een haas te veranderen. Mm. Dat uh, is de folklore. Die, uh, en, uh, Laas hoort dus ook echt bij, de, bij uh, uh, de oogsttijd, zeg maar. En in Duitsland kent men kornhazen. Mm -hmm. En dat zijn de hazen die zich in de, in de, in de tarven verschuilen zeg maar. En die springen eruit bij de oogst, zeg maar. Kom mijn vrouw net een soesje brengen en een heerlijk kopje koffie, lief, hè? Joe, oh, joe, ik, ik, ik, ik, ik word. gelukkig. Ik word op mijn wenken bediend hier. Ja, kijk hoor hoor. Kijk, kijk. Lekker. Oh. Wat een leven. Mm. Uh. Zo, lekker bakkie. Ik hoop dat iedereen die uh, zit te luisteren en die de chat in kan, maar ook gewoon gezellig even langs. Uh, de, de, de chat. Ja, jullie mogen gewoon uh, huh? op de chat komen. Jullie mogen ook op de Skype, kan je lekker meekletsen. Schaam je er niet. En uh, doe lekker gezellig mee. Je mag over van alles gaan, als het maar gezellig is. Mm. Toch? Zo is dat. Uh. ja. Trouwens, bij de Kelten was, was, was, was de haas ook echt een, een magisch dier hè? Mm -hmm. als je bijvoorbeeld dat uh, uh, bij de uh, druiden of bij de druids was de haas was echt een uh, in het, de druiden of de druids hadden, hadden een dierenorakel mm -hmm. en daar is de haas eigenlijk uh, een van de allerbelangrijkste dieren uh, in, zeg maar. Ja. En uh, daar, daar staat de haas voor uh, wedergeboorte, intuïtie. En het um, is heel apart, want als je kijkt in Engeland in die tijd, zeg maar, mm -hmm. uh, waren er uh, uh, alleen maar poolhazen, okay. dus, dus witte hazen. Maar ik dat heb, waren... ja. En die zijn nu compleet weg. Gewoon Om, omdat de Romeinen namen hun eigen hazen mee. Ja klopt, dat wou ik net ver, uh, vertellen ja. Ja. Klopt, ja. Want uh, het is allemaal import hè, eigenlijk. Ja klopt. Dan laten ze de duindorpers dat maar niet horen. <lacht> dan gaan ze allemaal op jacht in de duinen. <lacht> dat, zou, dat zou een bende hebben. <lacht> ja, ja, maar ze grapje hoor. Asia. Moet kunnen. Moet kunnen. Je hebt ook altijd allemaal van die kruiden en bloemen die dan ja. zo eten. Hè? Weet je wel, hazelklokje, hazenpeterselie, mm. hazelvoetklaver, dat soort dingen. Zeg maar. De druïden zeiden, hazel bracht zegeningen, evenwicht, de belofte van een nieuwe groei, uh, het verbintenis met de godin, de maan en de nacht, uh, het oosten. Uh, wordt verbonden met de haas. En van alle dieren zou de haas het beste van de gedaan te kunnen uh, veranderen. En van een haas, zeg maar ook altijd in die tijd van, je weet nooit waar de haas is. Hier of in de, an de andere wereld, aan de andere zijde. Ja. Zeg maar. En, mm. uh, ja, dat is, uh, ja, dat wij, is best wij, interessant. Dat kun je misschien gek, hè? maar eigenlijk uh, heeft, uh, ja, want uh, je weet... Uh, toen ik begon met uitzenden, uh, met, heet uh, heette het, uh, Aloha Radio. Ja. En nu alweer bijna twee jaar Eurostar radio. En eigenlijk, uh, ja, ik had eigenlijk de naam Aloha Radio willen houden. Mm -hmm. Maar ik zie dat die domeinnaam is vrij, heb ik gezien. Maar ik zit ook te denken, ik wil eigenlijk een naam uh, hebben, eigenlijk. Uh, die eigenlijk een beetje past bij... Een beetje waar het vaak over gaat, uh, met de uitzendingen. Dus ja, iets, een naam waar nog geen radiostation naam voor bestaat dan. Oeh, mm, dat wordt moeilijk. Dat wordt wel, wel moeilijk, ja. Maar zou uh, ja, iets. Uh, het moet wel een beetje een algemene naam zijn. Dus het kan over van alles gaan. Maar uh, wat mensen zien aan de naam al, van... Oh, dat, uh, dat is meer een beetje... ja. Hoe zou ik het misschien... Uh, ja, ik moet eigenlijk over nadenken, want ik wil... Uh, want in uh, juni of juli, dan uh, loopt mijn uh, dingen af en dan moet ik weer een jaar verlengen. Dan mm -hmm. kan ik eens vragen voor een uh, ja, voor, voor andere naam of zo. Ja. Yeah. Want uh, ja, ik vond als ik Aloha nog had geheten, de uh, stationnaam, dan had ik het zo gelaten. Want het is een algemene naam in principe. Hè? Mm -hmm. Maar Eurostar, ja, het slaat nergens uh, eigenlijk op. Hè? Dus uh, uh, het slaat eigenlijk meer, eigenlijk meer op de muziek. Ik heb nog mijn muziek meest uit Europa waar ik draai. Van Jamendo. Uh, en ik denk, ja, het heeft... Want je hebt al een Eurostar Radio, hè. Die is van... Uh, uh, je hebt de eentje, die zit... Uh, die, dat is van die spoorweg. Van de Eurostar Express. Weet je wat onder de kanaaltunnel gaat? Die heeft ook een radiostation, die heet Eurostar Radio. Oh, oké. Okay. En je hebt een Turkse zender, een televisiezender. Die heet Eurostar en, ah. uh, dus, uh, nou ja, deze hier staat .nl achter, dus dat is geen probleem. Maar ik, ik, uh, ik zit te denken voor een, uh, een naam die eigenlijk meer past bij de, uh, de inhoud, een beetje, weet je wel? Een beetje, ja. Of ik er misschien, ja. Uh, de, ja, <laughs> ja zou ik. Uh, ja. Ik zit daar eigenlijk te dubben, weet je wel. Misschien is Aloha Radio misschien wel weer, weer leuk om, om uh, terug te halen. of De naam, of uh, ja. Ik zit er eigenlijk over te doen, want er zijn meer Aloha Radio's, hè. In de Polen zit er eentje, en uh, je hebt er eentje in Amerika, die zit daar ha ha in Hawaii. Dat is wel heel toepasselijk vanwege de muziek daar natuurlijk. Die Hawaii-muziek. En, uh, maar ik zit echt te denken van ja, uh, een beetje algemene naam, maar toch dat mensen kunnen zien van oh, dat is dat, uh, zo en zo'n soort uh, radiozender. Uh, misschien iets van uh, talk, uh, iets van uh, uh, music en talk radio, pub, uh, weet ik veel. Het is in ieder geval uh, dat ze weten, nou wordt muziek gedraaid niet alledaagse muziek, dus geen commerciële muziek. Al zou ik het wel willen, maar ja, dat kan niet, helaas. Al zou ik het al lang gedaan. En, uh, en dat uh, ja, mensen over van alles kunnen hebben, uh, uh, mm -hmm. weet je wel. Ja, ik, ik, ik, ik, ik denk, zeg maar, als ik... Uh, uh, je moet een, uh, een naam hebben die makkelijk in het gehoor ligt, en die Zeker, ja. uh, uh, makkelijk te onthouden is, zeg maar. Ja. En dat mensen je dus eigenlijk gewoon uh, zelfs weten te vinden, dat ze niet eens, uh, ja, dat ze eigenlijk altijd en overal in hun smartphone of in hun browser of waar ze ook zijn eigenlijk gewoon die naam zo klak weten en in kunnen vullen en in kunnen bellen of luisteren, zeg maar. Ja. En, en misschien ook niet een naam die uh, past bij de show van dit moment. Nee, oké, okay, dat, dat bedoel ik ook. Het moet een beetje algemeen ja. zijn. Want dat over mensen de maand... weten van, hé, hey, makkelijk ja. te onthouden inderdaad. En dat mensen weten, oké, okay, daar, daar uh, wordt muziek gedraaid en uh, er wordt misschien uh, ja, over van alles en nog wat geklesseld. Mensen denken, hé, hey, dat wil ik horen, weet je wel ja je moet uh... En ik wil uh, weer, ook weer niet in het vaarwater van Ridderradio zitten, daar gaat het niet om. Maar ja mensen, ze hebben toch vaste luisteraars. Dus... En ik, uh, ik ben al met tien luisteraars al hartstikke tevreden. Dus dat, mm -hmm. dat, dat, is, dat is bij mij niet het, uh, niet het probleem, weet je. Dus, uh, en ik zend ook niet elke dag uit en zo. Dus het is niet zo dat ik 24 uur per dag achter elkaar draai. Want uh, ja, dat gaat ja. natuurlijk ook in de papieren lopen natuurlijk. Met ja. stroomverbruik en noem maar op. <tie> maar... Uh, ja, ja weet je, kijk, weet je wat het is? Uh, je moet in ieder geval niet een naam hebben die jou beperkt. Want op een gegeven moment dat ja, jij okay. je eigen bijvoorbeeld uh, Talk Radio noemt, zeg ja, maar. Ja, maar die, die, die bestond al, maar goed. Ja, mm. maar dan gaan mensen dus ervan vanuit dat je geen muziek draait. Ja, oké, okay, maar ik bedoel iets, iets uh, dat mensen mm -hmm. weten, nou oké, okay, uh, er wordt muziek gedraaid, het is gezellig. Misschien... Uh, uh, Gezelligheidsradio. Of, of ja, uh, radio kwek nou. of zo. En da daar moet je Quack ook. Dan een bepaalde. Een bepaalde. Uh, een bepaalde uh, stijl bij hebben. Dus dan ja, vaak dan kies je toch. De, de, de, de, een stijl die bij het type radioprogramma past. En dan pas je je website een beetje op aan. En uh, je Facebook. En eventueel <lacht> Twitter. allerlei andere social media die je hebt. Pas je aan bij het stijl. en type programma die je hebt. Zeg maar. Of gewoon een gekke naam. Gewoon een hele kort. De naam, met vier letters, mm -hmm. dat, uh, en, en misschien slaat de naam misschien nergens op, maar dat de, de mensen denken van Radio Puk, wat is dat nou, Radio Puk, nou, daar moet ik toch eens naar luisteren. En dan is het een afkorting van iets ofzo, of, of gewoon, nou ja, Radio Puk, uh, uh, en dan horen ze vanzelf wel, uh, er wordt er dan wel bij beschreven, dan als mensen de website zien van, hé, hey, dat is gezellig, oh, je kan meechatten, je kan uh, kletsen. En uh, er wordt muziek gedraaid en uh, van alles en nog wat? Ja, een, weet, be weet, een beetje als ridderradio, zeg maar. Maar dan weet, met een eigen stijl. Weet je wat ook heel erg meespeelt, en ja. dat is misschien uh, in dit geval niet zo heel erg belangrijk, maar uh, om, om zeg maar, meer luisteraar, meer luisteren, is Google ranking heel erg belangrijk. Uh, hoe hoog sta jij in uh, de zoekmachine? Van, uh, van Google, zeg maar. Kijk, en als ik rechtstreeks op Eurostar Radio uh, zou googlen, ja. dan kom jij als één of als twee uh, naar voren. Maar niemand googelt daarop. Iemand googelt op uh, online radio mm. of amateur radio, zeg maar. Ja. En dan zie je dat die zenders bijvoorbeeld met een ...die Beginnen met de letter A, komen ja. we veel hoger op de zoekpagina te staan. En dat staan, had ik met, wel... met uh, uh, uh, Aloua natuurlijk, omdat hij ja. een A begon. Ja. Ik zou eventueel ben... weer gewoon zeggen: Nou, ik ga wel lekker Aloua Radio weer doen. De naam. Ja. Want dat was ook mijn bedoeling om daarmee door te gaan, omdat ik, ik had een andere server via A3. En toen kon dat niet, want daar moest hij weer uh, bepaalde code hebben of bepaalde dingen. En dat kon op dat moment toen nog niet. Ja. En nu kan het wel, want die naam, die, die, die, uh, naam is nu op uh, het moment uh, nog vrij. Dus uh, ja. En uh, als ik erover te denken, ja misschien is dat misschien beter. Uh, misschien ik, uh, of dat ik... Uh, uh, want je hebt ook zo'n soort scène, uh, dat heet... eh. Uh, uh, nee hoe heette dat ook weer? Arensoog of zo? Ja. Of, ja het, het, Argus, het Argus of weet ik het. Ja, je hebt in ieder geval Argos sowieso. Ja, en uh, ja, of radio spreekbuis of zo. Mm -hmm. <laughs> Want ja, veel het is, begint het, het, ook met radio. Uh, ja, dat, en moet, ja, dat is op zich zo een heel goed idee om het sowieso te laten beginnen radio's met radio. spreekbuis, maar ja, dan denken ze misschien ook dat er geen muziek gedraaid wordt. Ja, uh, ja zo kunnen. Als je kijkt, ik luister vaak naar Empire Radio. En Empire Radio... Als je de website bezoekt, weet je al wat ze draaien. Dat zie je in de hele layout. Ze draaien in jaren 1920, jazz. Oké. Okay. Zeg maar. de, de vormgeving is heel ouderwets, maar met, ouderwets, maar met heel veel stijl. Ja, wat ik nou. wel wil doen, ik wil uh, voor allerlei soorten muziek draaien, maar met als uh, hoofdlijn uh, meer Keltische muziek. Want ik vind het, mm -hmm. zulke, ik, het het spreekt ineens mensen ook aan, hè? Ja. Keltische muziek. Het is zo... Uh, ja, het is gewoon, uh, ik heb hier zo'n CD-box, een zo 8 CD-box met keltische muziek. Nou, het is, uh, ja, nie, niet alles klinkt echt keltisch, maar, ik bedoel, in de hoofdlijnen is het keltische muziek, maar ik vind, er zit echt onwijs goede muziek uh, mm -hmm. tussen, weet je wel. En sommige dingen lijken net alsof het van die Gregoriaanse muziek is. Nou, oh, dat, <laughs> maar. Maar, uh, nou, ik vond bijvoorbeeld, hoe heet die band ook weer? Die had ook van die Gregorianse muziek, met, gemengd met disco. Um, hoe heette die band ook weer? Um, Enigma? Geroeve het wel, ja. Ja. Nou, je hoort niks meer van ons hè? Dat is wel jammer, want... Uh, uh, ja, uh, Mim zegt ook al, prachtig Keltische muziek. Ja, als het zeker. Je ziet het maar weer, hè, Mim. Uh, die vindt het ook mooi. Uh, ja, ik vind het gewoon heerlijke muziek, weet je wel, En... Uh, nou, ik was bij een verjaardag van een kennis van me, een, een maandje terug. Wanneer was het? In maart ergens? Ja, eind maart. En uh, die is een uh, nichtje. Die, een, uh, die, uh, die samen met haar vriend uh, zat ook keltische muziek te spelen. Hij zat op de harp hij op de fluit of op de gitaar. Normaal zitten ze in een bandje en ze willen binnenkort een cd opnemen. Dus ik ben goed. benieuwd. En uh, nou, die zat dan in de woonkamer te spelen. Nou, hartstikke mooie muziek. En toevallig speelde ze ook dat liedje uh, Whiskey in the Jar. Nou, ja, ja. En ik denk, hé, hey, ik zeg, joh, die heb, daar heb ik ook de Keltische uitvoering van. Maar hun konden niet de uitvoering van Tin Lizzy. Ze zijn nog vrij jong, zo schoof ik twintig of zo. Mm -hmm. En toen uh, op de computer uh, stond toch aan in de in, in, kamertje daar. En toen heb ik het laten zien. Ik zei, Goh, wat leuk, weet je wel. Dus ja, ja. De, de rockversie. <laughs> Dus uh, ja, hartstikke leuk. Ja, ik vind uh, keltische muziek ook erg, uh, erg mooi. Uh, ik vind het helemaal uh, mooi als het in het Gaelic gezongen wordt. In, ja. de, in de traditionele taal. Dan ja, vind ik het echt ja. helemaal uh, top. Dat ja. is echt top. Dus ik zou zeggen, draaien Ja, ik ga eens even zoeken. En dan ga ik in die tussentijd even aan Potje bier halen, ik hoef morgen toch lekker niet te werken. Ja, ik wel. Oh, hè? Op tweede paasdag? Oh, ja, oh. ja, nou ja, moet. Okay. moet, moet. Ja, moet. Maar ja. oké, okay, ja. Er werd mij gevraagd of ik wil werken en het is financieel aantrekkelijk. Dan moet je het doen. Dus dan doen. doen we het. We deze... zijn, al, zijn geen, uh, geen multimiljonair en we moeten de belasting ja, betalen. In, in deze tijd hebben we het nodig, joh. Ik heb pas ook uh, twee rekeningen gehad. Eentje van de ziekenhuis. mijn mijn, uh, mijn eigen risico is bijna er doorheen. En, uh, en dan heb ik ook nog eens een keer een rekening. Uh, wat was dat nou? Nog een rekening. Oh ja, van mijn autoverzekering. Ook ruim 200 euro voor een heel jaar. Ja, tik aan. Hè? Oh, nou, nou, nou, jongens. Ik heb gelukkig volgende maand mijn vakantiegeld. Dus ik komen er we wel, wel, wel weer overheen, weet je wel. Ik schrok maar geveesloos. Hier een heel mooi liedje, speciaal van Mim prachtig nummer is dit ik heb het wel vaker gedraaid en dat nummer heet Sunset is de keltische versie van J.M. Quanta Camara hier komt hij dan daar is hij Dat was uh, JM Guantamara Met de Celtic versie of het nummer Sunset. En uh, ja, prachtig nummer. Net als dat liedje ervoor. Dat is ook een fantastisch liedje. En uh, ja, die is speciaal gedraaid voor Mim. Ik weet niet wie Mim is. Maar oké. Okay. Hey, kijk eens wie daar wie we daarna krijgen. Ja. Oh. Wacht eens, hoi Marcus, goeie avond. Hallo Jaap, goeie hey. avond. Een leuk filmpje heb je gemaakt joh, ik heb me rot gelachen joh. Ja die van, uh, van wat, wat, wat, uh, wat uh, vindt, wat, of nee wat is het nou, wat, uh, wat, wat doe je, nee wat was het nou ook alweer? Ja die laatste die je gemaakt hebt met uh, de... Ja. Oh weet je hoe ik reageer inderdaad? Ja, juist, juist, en, de, en onder de douche, maar ik zie dat ik, uh, jij, jij belt net. Ja. En ik zal even Jacco er nog een keer bij doen. Die zat er ook bij. Die ga ik er even bij halen. Even kijken waar zit Jacco. Oh, oh ja. Oh. Vooral, oh. Onder vergadering doe ik dat dan. Ander, ja. on, anders dan ben jij ineens weg. <laughs> ja, ja, inderdaad. Ge, uh, even kijken. Um, um, uitnodigen voor een vergadergesprek. Kijk, daar komt Jacco. Ja. Goed? Hallo Jacco. Hoi. Hallo. Dus uh, neem je, je bedoelt de video uh, van uh, op de panfluit onder de douche bedoel je? Ja, die heb ik ook gezien. Die... Ja, ja, ja, ja, ik denk, nou een beetje gewaagd, maar ik, ik vond het wel leuk om te doen. Ja, in ze zien je piemeltje toch niet? Nee, ja. nee ik, heb, ik heb wat effecten toegevoegd waardoor je me wel duidelijk ziet, maar toch ook weer een beetje ver, ver, vertroebeld. Mm. Ja. En dat van, uh, dat, dat die video van uh, wat, uh, hoe zou ik reageren op uh, als ik dit of dat uh, zie. Die uh, had, ik van, had ik helemaal uitgedacht vandaag. Ik dacht, hey, dat lijkt me wel leuk om te doen. Zal ik het eens fra uh, draaien? Volgens... Oh, dat is goed. Ja. Dan ga ik even kijken. Dan moet ik even dingen daarbij halen. Die uh, Facebook. Ooh, echt... Oh ja, en, en nog bedankt dat je dat, dat liedje speciaal voor mij hebt uh, gedraaid, uh, Jaap. Ja. Ben jij Mim? Ja, ik ben Mim. Oh. <laughs> ja, want dat zijn, dat, zijn, dat zijn mijn initialen. Marcus Italo-Moriale. Oké, oké. Ik heb ooit wel eens gezegd, heb ik me wel eens voorgesteld als Mim. Ik zeg, ja, dat zijn mijn initialen. Oké. Okay. Ja, ik hoor talking about Ostara, zie ik staan op Skype. Of uh, Skype op uh, Facebook. Even zoeken hoor. Oh, kijk, Jacco heb ook een reclame voor me gemaakt op Facebook, dankjewel Jacco, voor Eurostar Radio. Even kijken hoor, even kijken waar jouw filmpje is. Ja. Yeah. Uh, zit daar tussen, sowieso. Ik vind het wel grappig. Ja. <laughs> ja, ik had nog eentje, een man die deed hetzelfde als jou ongeveer. Oh. Ook, ook allemaal uh, filmpjes, uh, Bert heet die, die, komt uit Brabant. Oh, Bert Zoons bedoel je? Uh, ja. Ja, die, uh, die ken ik toevallig ook, daar ben ik ook uh, abonnement uh, van. Oké, okay, maar uh, ja, uh, ik vind hem wel, uh, ja, ik weet niet, hoe moet ik het zeggen, ik... Uh, een, een beetje apart. Uh. Ja, ik vind jou, ik vind, jou, uh, ik vind het, ja, bij hem is, uh, ja, hoe zou ik het zeggen, is, uh, Oh. Uh, ja, hij, re hij reageert wel va vaak op mijn video's ook. Mm. Ik ben niet zo'n fan van hem, eerlijk gezegd. Nee, ik nee. Vind, uh, ik vind jou leuker hoor. Bedoel, uh... Ja, er zijn, er zijn een paar video's van hem die ik wel echt leuk ja, vind. Ja, zitten leuke bij. Maar het is een beetje hetzelfde wat hij doet, vind ik. Steeds met een kopje koffie, dan slurpt mm. hij erbij. En, uh... ja, ja, ja, ja, ja, ja. Misschien zou hij hem wat tips kunnen geven van. Joh, uh... Ja, ja maar. maar ah, dan nou, het af toe wel, kant... wel lachen hoor, vind ik wel. Maar... Ja, weet je wel. Het ja? is ook ja? is dat. dat... Uh, Herman is in de chat. Is oh! Ja, Hi, hey, die Herman. Mag ik ga even dat. Uh, ja. Weet hoe ik reageer? Het geluidsfragment laten horen. Hier Herman? Ja. Het fragment. Weet je hoe ik reageer als ik Gordon of Gera Joling op de radio hoor? <treeks> <treeks> weet je hoe ik reageerde toen ik hoorde dat Paul en Witteman gaan stoppen met uitzenden? <treeks> Weet je hoe ik reageer als Carl Bossard weer het typetje van Mike de Boer nadoet? Oeh, oeh, oeh, oeh, oeh. Weet je hoe ik reageer als de zomerstop van de GTST aanbreekt? Oeh, oeh, oeh, oeh, oeh. Weet je hoe ik reageer als ik hoor dat Marijke Helwegen voor de zoveelste keer aan plastische chirurgie heeft gedaan? Oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh. Weet je hoe ik reageer als ik een naakte Ari Boomsma zie? Want niemand wil namelijk een naakte Ari Boomsma zien. Niemand zou dat ooit willen. Prachtig man. Leuk. Ja, dat was lachen hoor. Maar ga even naar de chat, even Herman begroeten. Ja, is echt leuk. Ja, ja dankjewel. Dankjewel. <laughs> We gaan even kijken. Uh, uh, oh. Wat doe ik nou? Zijn, oh, jullie zijn er ook al nog. Uh, poeh. Even kijken hoor. Uh, ja, hé, hey, goede. Hé, hey, er komt nog een gast bij ook. Gast uh, 6, 6, 8, 9. Ja, dat is Herman. Dat okay. is Herman. Oh, ja, man. Herman, welkom. Ik weet niet of je luistert. Welkom op de chat, ieder geval, Herman, uit Nieuw-Zeeland. Gezellig. Nieuw-Zeeland, yeah. ja. Maar wat ik nog wou zeggen was, omdat je zei van, uh, dat ik misschien een tip, uh, een tip kan geven... of tips kan geven aan uh, Bert Soons. Maar ik dacht zelf... Kijk, iedereen die uh, maakt op YouTube filmpjes op, uh, op zijn eigen manier, hè? Ja. Dus, dus in principe... Zou je niet kunnen zeggen van ja, hij doet het niet goed of verkeerd. Want ja, iedereen ja, heeft ieder, zijn... Iedereen doet het op zijn miniatuur. Dus. Ja, die heeft zijn eigen stijl. Dus ik denk ja, ik... maar op zich, ik vind sommige filmpjes... Ik heb... Heb, je die... heb je dat filmpje van hem gezien dat hij uh, koningslied speelt op de orgel met die trui? Nee, dat heb ik toevallig niet gezien. Oh, dat is een van zijn best bekeken filmpjes. Die is geloof ik iets van... Uh, drie of vierduizend keer bekeken en uh, dan speelt hij op een orgel hij doet eigenlijk maar wat, hij kan het niet echt mm -hmm. en dan uh, zingt hij er een soort uh, zelfverzonnen tekst bij dat, dat zou dan het nieuwe koningslied moeten zijn oké, okay. ja, ik heb wel een keer een filmpje gezien dat was vlak uh, ja, was met carnaval dat hij zijn gitaar meegenomen naar het café en daar vonden ja. de mensen het niet zo leuk dat hij uh, zong daar hebben ze zijn gitaar een gooi gegeven en daar was ze nog niet eens echt boos om ja, waar, wanneer, waar, wanneer was dat? Met uh, carnaval. Oh, en hoe, hoe heet je dat? Nou, ik heb dat filmpje gezien van uh, Mark Jones. Ja. En uh, toen vertelde hij dat. Toen liet hij het zien ook. Dat uh, was gebroken, dat ding. En, uh, en hij was nog niet eens boos of zo. Nee, nee. Ja, nee. ja, ja, ja wel pat, zeg. Ja, zeker. Uh, en het was, uh, ja, het was best, uh, als ik het zo zag, best wel een aardige... Uh, Giet daar van kwaliteit zo, uh, als ik zo naar dat model keek, denk nou, dat is geen uh, goedkoop dingetje. Nou ja, als ik het zo inschat, dan, dan wordt hij volgens mij niet heel snel boos, nee, denk ik. Nee, ja, ja. Maar ja, maar ja je, kijk, ik, ik, ik ben eigenlijk soms wel op zoek naar andere uh, YouTubers ook en te kijken hoe hun het doen. Hè? Want ik vind het altijd wel leuk om een beetje uh, te kijken hoe andere mensen het doen, want... Uh, en hoe vind je die, hè? Want uh, soms is het nog best wel moeilijk om mensen te vinden. Oh, ja. oh Mar Marcus, mag ik je dan een tip geven? Ja. Ik ben al heel, heel, heel lang fan van Zen Archer. Van wie? Dat is Zen Archer. Dat is een uh, YouTube-legende, is dat. Dat is, een, dat is zeg maar, één van de, de eerste YouTubers. Want ik, ik weet niet in hoeverre, maar toen YouTube pas begon, zeg maar... Ja. Toen waren alle filmpjes zoals jij het doet. Want daar is YouTube eigenlijk ooit uh, voor, voor gemaakt. Dat zegt, het woord zegt het ook al, YouTube, jij hebt tv. Ja, klopt. Ja. Zeg maar. En daar is eigenlijk, uh, uh, wat, wat ze dan noemen vloggen. Dus in, uh, hè? Dus in plaats van bloggen, schrijven, vloggen, ja. praten. Zeg maar. ja. Ja. Daar is YouTube eigenlijk... Uh, voor, uh, voor gemaakt ooit, zeg maar. En je had toen allemaal vloggers. Dat waren allemaal mensen. Die zaten gewoon thuis of in de tuin of in de auto. Die zetten hun, uh, hun camera of een videoapparaatje aan, zeg maar. En ja. die begonnen gewoon een verhaal af te hangen... of een liedje te zingen of een instrument. En dat zijn eigenlijk ook altijd, vind ik, de mooiste filmpjes. YouTube is daarna helaas heel uh, commercieel um, geworden... Ja, ja uh, hebben al die tv's. Ja, echte muziek van de artiesten en tv-series en, en, tv en al, allerlei bullshit en sport en zo. Uh, ja. Maar um, de echte vloggers zijn toen, en die site bestaat nu en is dus nu populair, heet Vloggerheads. Oh, ik, okay. ik zal het in het chat even intikken. Ja. En uh, daar zitten alleen maar mensen die exact die stijl van, van filmpjes maken hebben. En uh, die goos die ik dus volg, uh, Zen Archer. Dat ja? is eigenlijk een van de grondleggers van die stijl van, van vloggen. En bijvoorbeeld die mensen die ik nu uh, volg uh, zijn bijvoorbeeld Boogie. En die hebben uh, uh, meer dan een miljoen uh, uh, volgers, Boogie? zeg maar. Mm -hmm. uh, maar die, die leeft daar ook echt van. Zeg. In Amerika kun je daar van YouTube filmpjes maken, kun je van leven. Nou ja, ik moet zeggen, ik, ik had dat een tijdje geleden, heb ik dat inkomsten genereren ingeschakeld voor YouTube. Mm -hmm. En toen, uh, en ik heb afgelopen maand, uh, had ik voor het mm -hmm. eerst uh, iets van 11 euro uh, verdiend. Ik denk, nou, dat is toch best wel veel eigenlijk. Hallo. Ja. Vond, ik, vond ik, hoor, ik heb dat nog nooit meegemaakt. Hé hey, Herman. Ja, mag ik even binnenkomen? Natuurlijk, ja, Na, natuurlijk. natuurlijk. Altijd. Maar nou, ja, wil, ik wel... nou avond, wil ik wel. Nou, ja, daar nou, wil ik nog wel even zeggen, Jacco, dat ik vooral eigenlijk op zoek ben naar Nederlandse uh, YouTube-vloggers. Ja. Yeah. Yeah, yeah. Omdat ik het zelf ook eigenlijk in het Nederlands doe. En dat is vooral uh, in het Engels, dat, dat, dat, dat vind ik dan, om dat zelf te doen in ieder geval, te ingewikkeld. Hallo uh... Marcus, mag uh, Herman even iets zeggen? Okay. Oh, ja, ja, ja. Hallo Herman. Ik, ik... Ja. Ik heb... Uh... Ik, ik luister zoiets, de Veluwe staat in brand. Dat het... Ja. Oh ja, erg hè? 500 hectare. De, de, het halve brandweerkorps van Nederland is er naartoe getrokken. Is dat niet een beetje te veel? Het hele. Er staat op dit moment is er 300 man aan brandweerpersoneel. Oh wel. En uh, 300 man, het leger is ingezet. Uh, ze zijn al uh, drie brandweerwagens verloren. Oh. Zo. En uh, het, is, het is de grootste natuurbrand in Nederland op dit moment. Het is dus nu al 500 hectare naar de Filistijnen. Zo. Zo. Maar hoe is, dat nou, hoe is dat nou ontstaan dan, die brand? Ja, dat weten ze ja, niet. Ik heb wel eens gehoord van het, het, het paasvuur ja, ja. En, en, en, en, wel, Maar dit is een beetje overdreven, jongens. Een heel groot paasvuur, ja, jeeetje, mina. Hé, hey, uh, blijf doorpraten. Ik ga even iets in mijn oor houden, zodat ik jullie beter kan horen. Blijf erbij. Oké, okay. oké. Okay, okay. Ja, nee, het, het, het, die brand is vanochtend om negen uur is die al uh, ontstaan. Kun je nagaan. Hoe weten ze niet? In Breidaan was ook ja. een brand, hè? De bosbaan, ja, vlakbij Breidaan. Klopt, ja. ja. Inderdaad, en uh, er zijn nu zelfs al, al zover dat er korpsen uit Duitsland ook deze kant op komen. Want uh, er zijn al korpsen uit Limburg, Brabant, Zeeland, noem maar op. Zeg maar. ik, ik had een vraag: heeft een van jullie Skype Premium aangeschaft? Oh, nee. Oh, nee. Nou, dan moet dat Hermans zijn, want normaal gesproken werkt een webcam niet als, okay. uh, als je geen Premium hebt. Hij is ook de enige die zijn webcam aan heeft. Jullie hebben via het Ja, maar in principe kun je helemaal niet je cam aan hebben als je met meer dan twee mensen belt op Skype. Ja, oké. Misschien ik ga het ook even proberen. Dus misschien dat Herman, hallo, hij doet het. Hallo. Ik zie je gek, hè? Herman, Herman, heb jij Skype Premium toevallig? Skype wat? Nou. Skype Premium, heb jij betaald voor Skype om te bellen? Ja, ik heb wel, moet ik wel eerlijk zeggen, ik, ik heb voor een tientje toen uh, bel te goed gekocht. Ja. En het zou kunnen dat, uh, dat het bij mij dan uh, ja, Premium dat zou kunnen wezen. Ja, mm. inderdaad, klopt. Nee, ja, dan, dan kan je lekker uh, je camera zetten dus uh, blijkbaar. Ja, en... dat kan in principe wel. Ja. Er is een, uh, een alternatief nu voor Skype, hè, om uh, wel gratis met, uh, allemaal met cam te kunnen chatten en met elkaar te kunnen zien. Die site was toevallig vorige week in de, op, op de BBC in een uh, internetprogramma. En dat is, uh, die site kun je in iedere browser kun je die, uh, uh, openen, of het nou in Chrome, Firefox of Explorer of Safari is. En die ja. site die heet Appear In. Oh. Okay. En uh, dat is een nieuwe site, en uh, die, uh, dat is een hele leuke site, en dan kun je dus altijd, uh, ja, je kunt een eigen chatroom alle seconde maken, je kunt hem de naam geven die je wil, je kunt via Facebook en Twitter dan mensen uitnodigen, en, uh, je, en ja, die, die chatroom kun je ook, die is dus eigenlijk voor ongenodigd, is dus die gesloten, zeg maar, hmm. en dat is een, een heel leuk spelend dingetje. Oké, okay, ja, nou, klinkt in de chat zetten. Ja, de link. Wel, uh, wel grappig, joh. Appear in. Appear in. Yes, oh yes. Ik zie, uh, ik zie wel, Mar Marcus, ik zie jou wel hier aan de rechterkant van het scherm. Ja? Je zit, ja, ja. Nou, nou zwaai maar. Hallo, Herman. <laughs> <laughs> ah. Ja, ik dat zie, is het. Ik zie Herman. inderdaad uh, dat Jaap, ja. DJ Jaap uh, groepsvideo heeft. Ja. ja nou, Herman. Je, Ik zie Speciaal... wel een foto van Jaap aan de linkerkant hier. Nou, wie komt eraan in het midden hier? Oh, nu hey. Jaco komt er ook aan, zie ik. Ja, nou, ik zal even kijken of het yes. ook maar wil... Yes, dat is onze vriend Jaco Ik zal even kijken of het mijn, uh, Hallo. ik mijn ook kanaal Ja? Even. even kijken hoor. Eh... Uh ja jij ja, je... ja, eens even kijken hoe dat moet hoor uh, uh, oh. uh, hoe moet dat nou? gewoon op het videootje klikken op het cameraatje uh, cameraatje waar zit die <laughs> in het gespreksvenster meer andere knopjes sinds knop jaar is, ja. nou ben ik mijn gespreksvenster kwijt ik zie uh, jullie nog wel ja ik ben er weer ik ben er weer jullie zijn er ook ja, Ah, ik zie een uh, afbeelding bij in. Nee, even kijken hoor. Je moet uit het gewone uh, Skype, zeg maar, hoe heet dat? Niet het, uh, de lijst met je contacten hebben, mm. maar dat, dat blauwe venster, wat, wat het huidige gesprek is. Ja, maar die ben ik kwaad nu. Die zie ik nou niet. Toen ah, kijk. Dus daar kan ik niet meer in terugkomen, want dan ben ik ineens weg. Uh, ja. Anders laat ik het maar zo, joh. <laughs> Bam bam bam bam bam bam. Nee. Check out. Ja. Bam, bam, bam. <laughs> ja? Uh, die, die brand waarbij waar ik hier juist iets over las, is dat bij jou in de buurt? Ja, twintig minuten van mij vandaan. Uh, jij hebt je boel dat niet in brand gestoken, toch? Op, op je ochtendwandeling of zoiets? Toen lag ja. ik nog in bed. Toen lag ik nog in een diepe coma. <laughs> <laughs> ja. Ja. Oké. Even we kijken. Ja. Ja. Ja. Ja. een Ja. Maar op die video's terug, YouTube is natuurlijk wel leuk en dat video's maken op zich. Ik heb zelf een kanaal en daar heb ik in totaal drie filmpjes op staan. En dat is eigenlijk alle drie over mountainbiken. Dat heb ik gezien, ja. Ja, toevallig heb ik er gisteren en vandaag een... Gisteren en vandaag heen opgezet. Ja, dat heb ik ook gezien. De dames, uh, Lady Professionals, de wereldcup, die kwam langs de deur bij ons. Je had ze eigenlijk in slow motion moeten afspelen. Kan, ja. kan ja. Schijnt, Je schijnt hem op te kunnen uploaden en in slow motion... Uh, ik heb wel in de gaten dat als je er echt uh, flink geld mee wilt uh, verdienen, dat je dan echt gewoon praktisch iedere dag een video moet maken. Als je ja. kijkt naar, naar de grote, de mensen die echt gewoon YouTube als baan hebben, zeg maar, die hebben ook een specifiek genre, bijvoorbeeld uh, games. Games ja. verdient heel erg goed, zeg maar. Je moet denk ik wel zeker tienduizenden of honderdduizenden views hebben per video, hoor, om echt wat mee te verdienen. Ja. En dat, uh, ja, dat, dat moet ik, ik, ik ben nu ongeveer een jaar bezig, maar dat, uh, ja, dat, dat, ik, ik haal nu wel makkelijk 100 views per video. Maar dat, dat is bij lange na nog niet genoeg natuurlijk. <laughs> Marcus, de, toen jij begon, wist jij dan al wat je kon doen met je computer? Of heb je dat zelf zo van dag tot dag bijgeleerd? Nou, uh, de eerste dingen die ik eigenlijk deed, dat was vooral muziek downloaden. Uh, uh. Ik ging af en toe eens naar een internetcafé en daar download ik dan ja, uh, liedjes, uh, lo uh, losse liedjes nog in Kaza. Uh, Kaza, dat was helemaal hot toen. Uh -huh. En uh, ja, zo heb ik internet leren kennen eigenlijk pas in 2004, eigenlijk was dus ik heb pas ja, ik, sinds tien jaar... Helaas, ik, ik ben niet zo erg technisch. Ik, ah. uh, ik ben altijd heel erg bang als ik ergens op druk, alles gaat zwart en we moeten helemaal opnieuw beginnen. Oh ja, jee. En meer persoon die graag programma's maakt. Zoals swing and sway en dan en, en ja. dat gedoe. Ja. Ik... ik heb altijd van radio gehouden. Niet de, de technische kant, maar de, ja, de productiekant. Dat vind ik uh, ook wel leuk. Maar ja. ja maar mijn, mijn eerste. Ik... Ik ben, mijn leeftijd uh... dat ik nog kan denken hoe ik het weer moet doen iedere dag. Ja, maar ja, het is, het is altijd weer bijleren, want er komen zoveel opties bij weer, hè, op de computer, op internet. Ja, maar het is, iedere dag komt er iets nieuws bij. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, een computer is na een maand alweer oud hè, eigenlijk. Dan, dan is er alweer een nieuw model, bij wijze van spreken. Ja, dus, ja dat is het. Uh, ja, De eerste computer die ik kocht was uh, tien jaar geleden, dit jaar 2004. Dus uh, eigenlijk, uh, maar ik maak pas YouTube-filmpjes sinds een jaar eigenlijk sinds ja. uh, tweede, ergens in 2013 uh, ben ik daarmee begonnen. Ja. En jij, Jaco, wanneer ben jij begonnen? Um, met computer of met... Uh... Ja, ja, met ja, zo met, met heel, dat hele computer en internet uh, gedoe? Nou, ik, ik, heb, ik, kon, ik had ooit de, de, de optie om uh, via mijn werk een, uh, een computer te kopen. Dat was nog in de tijd van de grote floppen en uh... Oh, de, vol mijn de, tijd, vol mijn en, tijd. En de, de, de x en zo. En, uh, ja. en hoe heet het, uh, toen kon ik Dus toen heb ik mijn cursus gevonden. Want ik had dat ding toch staan. En ik is begon niet wat ik ermee moest. En dus ben ik eigenlijk langzaam met de techniek een beetje meegegroeid, zeg maar. Ik heb ja. dan vorig jaar heb ik een jaar lang Fama Radio gedaan. Op de zaterdagavond, zeg maar. Uh, vond ik wel leuk om te doen. Maar... Um, ik vond, er zat zo, zoveel tijd in die show, want ik las een, ik, ik bereidde stukken uit boeken voor, ik zocht een, een playlist van muziek uit en ik zocht foto's uit en filmpjes. Het was echt een multimedia show met alles erop en eraan. En dan had ik zeg maar, nou, op, een, op het hoogtepunt een keer dertig luisteraars of zo, weet je wel? Ja. Yeah. En ja, daar had ik geen zin meer om het daarvoor te doen. Dat is misschien heel egoïstisch of misschien heel lauw maar... Uh, ik had zoiets van: uh, ik wil als mensen uh, 100 man hebben luisteren en anders doe ik de moeite niet, zeg maar. Ja. Yeah. Maar dat best, bestaat, ik, bestaat dat nog, ik. Fama Radio? Want ik, uh, kon ja. het niet, uh, ik kon het namelijk niet vinden, laatst. Ik was op zoek naar de in Napel. Ja, want de ja. bron van liefde, de bron van liefde website, die is uh, offline, hè, geloof ja. ik. Ja, klopt. ja, je moet kijken, klopt. Ja, mailde de link al in de chat. Oké, okay. oké, okay. ja. Hey, want die uh, abonnement was verlopen Vandaar dat die website er niet meer weet. Oh, op die manier. Ja. ja. ja. Aha. Ja, dus, uh, maar dat, uh, datzelfde, ik weet niet, en dat is wel interessant. Uh, nou, waar uh, nou Mark er ook bij zit. Hoe heb je dat zelf? Als je, je steekt heel veel tijd soms in een filmpje. Hè? Je bedenkt iets. En, en je, ja, je, ik bedoel, vaak zit je erover na te denken. En je maakt iets. Ja. En als je dan uh, bijvoorbeeld... Stel je voor dat je krijgt heel weinig likes of zo, weet je, of heel, of heel, of heel veel negatieve commenten, commentaar. Ja. denk je toch ook bij je eigen op een gegeven moment wel een keer van, jongen, wat doe ik er eigenlijk voor? Ja, nou, het is, het is wel zo dat, dat ik um, vaak ook gewoon spontaan video's maak. Ik, ik denk niet altijd te, uh, te verder over na, te veel van tevoren. Maar heel af en toe doe ik dat wel, zoals die video die, die Jaap heeft uh, gedraaid. En uh, nou ja, nou krijg ik over het algemeen... Gelukkig meer likes dan dislikes en wat reacties betreft, uh, die, die keur ik eerst goed voordat ik ze toelaat. Dus als het negatieve reacties zijn, dan, dan filter ik ze eruit. Okay, ah, ja, want well, dat is over het beste. Uh, ja, ik moet je ja. wel bij vertellen dat, dat het, als ik zo naar jullie zit te kijken zo, en dan het, aan de andere kant van de wereld, de uh, vi video is bijna high def definition. Ja, full HD. Het HD. Ja, it, is erg, erg helder. Ja, ik heb, een, ik heb ook een HD webcam, dus dat zul je wel zien, denk ik. Ja, dat, ja, dat kan ik, ik zien. zien. Ja. Oké. Ja, okay. ja Poop, jij heeft ook een webcam maar die werkt niet. Nou, ja, ik uh, heb een microfoon van mijn webcam, staat dan. Ja, maar het, het nadeel van... Maar ik heb ook een HD, hè. Ik heb ook een HD-camera. Het nadeel van HD is dat je wel wat pukkels kan zien, hè? Ja, ik ben geschoren. Nou, ik moet me wel weer scheren binnenkort. <laughs> ja, ik heb toevallig mij geschoren vanmorgen. Dus, uh, ja, ik ook. <laughs> ja, heren, het was heel even leuk met te babbelen, maar ik ga er weer uit. Oké, okay, uh, Herman. Vier pakken. Zo, dan... Kijk om de tot, uh, tot de volgende tot, keer dankjewel. maar weer hè. En dat, we, en dat doen we weer eens een keer. Bedankt, Jack. Ja, app. Ja, ga. Ciao, jij ook een dag. Goed even. Doei doei. Doei. Doei. doei. doei. Bye bye. Hoi, hou do. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Mm. Ja. Oh, ja sorry, oh, voor, oh, sorry. sorry voor de rook. ja. <laughs> Ik zit allemaal rook in mijn kamer. Oh, ja. Dat is van mijn eigen sigaret. Sorry. Oh jee, oh jee, oh jee. Oh, jee. Maar ja, je, je ziet wel dat, dat, zeg maar, die gasten die echt uh, heel populair zijn op, uh, op YouTube, op Nederlandse YouTube, die pakken natuurlijk ook alle sociale media. Hè? Ik bedoel, die zitten ook ja. de hele dag op Facebook, de hele dag op Twitter, op Tumblr. op ja, noem maar op, zeg maar... Ja, ik, ik zit af en toe nog wel eens uh, me af te vragen... hoe ik uh, een groter publiek kan bereiken. Hè? Dus, niet in de zin van de inhoud van de video's... maar meer van hoe ik het uh, het beste kan verspreiden... waardoor andere mensen het weer overnemen, snap je? Ja, dat is en, ook uh, de grootste moeilijkheid. Ja, en dat, en dat probeer ik dan wel door op Twitter... overal wat mijn video's te plaatsen of op Facebook. Maar tot nu toe uh, is het nog niet echt... Ja, het heeft nog niet zijn vruchten afgeworpen, zeg maar. Het zou misschien leuk zijn als we misschien gezamenlijk eens een keer iets, iets maken of zo, weet je wel. Iets, uh, daar heb ik ook eens aan zitten, denk komen ze uh, iets in elkaar te zetten met z'n allen. Ja. En dat dan ja. uh, eens een keer gaan op YouTube te plaatsen en een keer om, om uit te zenden of zo. Of... Ja, ja ik, heb, ik heb een keer een video met uh, Edwin Posse gedaan en die werd wel uh, goed bekeken. Dat wel toen. <laughs> maar ja, ja goed, dat, doe je, dat ga ik ook niet steeds ja, doen natuurlijk. Ik zal even vertellen, toen met die, uh, de voetballen, de WK van vier jaar geleden, had ik toen een goedkoop videocameraartje. Hm. Die was binnen een paar dagen al 4000 keer bekeken. Hè? Zo! Die had ik gefilmd op het Jongboetplein in het Laakkwartier, het Daagse Laakkwartier. En ja. Uh, ja, dat waren een paar opstootjes hier en daar en dat had ook allemaal lopen filmen. En dat werd heel goed bekeken. <laughs> jee, jee. Ja, ja sensatie verkopen. Ja. Mm -hmm. <laughs> dus, uh, maar ja, hoe uit dat de politie, ze mm -hmm. gaan nou optreders. optreden. Uh, want de laatste keer, dat was dan met de EK, twee jaar geleden. Toen was uh, de burgemeester was het zat. Want uh, het ging steeds meer uit de hand lopen. De tram kon niet doorrijden, het verkeer werd een beetje opgehouden. Op een gegeven moment waren er maar honderd man opkomen komen dagen. En iedereen ja. bleef thuis, dus het heeft wel enigszins geholpen. Oh ja. En, ze pakken echt iedereen, hoor, want ze sluiten je in. Hè, en al die zijstraat vluchten in. Dan komen ze met paarden en met jeeps. En ze sluiten ze in. Nou, er waren een heleboel We werden met de handen op de rug afgevoerd, hoor. Ik mm. ging mijn honden Soms. uitlaten, mocht ik niet verder lopen. Ik <laughs> ben teruggestuurd. Ik denk, ja, doe het maar, anders ga ik straks ook nog mee, weet je wel. Oh. Dus, ja. <laughs> Dus ja, ik ben toen met de laatste wedstrijd ook niet meer naar buiten gegaan. Ik denk, nou, uh, je ja. neemt de link. Hey, je, had, je had het toch over een radionaam, uh, of een ja. naam voor jouw station. En uh, je, hebt, je hebt ook een radioforum, radioforum.nl, zeg maar. Ja. En, uh, dat is schijnbaar nog wel een veelgestelde vraag, van ik wil iets voor mezelf beginnen, zeg maar. En dan zijn mensen die zijn bijvoorbeeld iets voor zichzelf beginnen... Eén, die, die heeft zichzelf dan, die zit in Flevoland, dus die heeft zich Flevolume genoemd, zeg maar. Okay. Bijvoorbeeld, maar je hebt echt hele rare namen, hè? zoals Radio de Bruine Anje. Nou, ik, had, ik, ik, ik zou ook bijvoorbeeld uh, mijn eigen Radio uh, Laak uh, kunnen noemen, of Studio Laak kunnen noemen. Nou, kijk, ja, ja dat, dat klinkt lekker. En dat uh, in Rotterdam zit ook een Laak hier. Maar ja, goed, dat maakt niet uit als ze bij ze maar een naam hebt. Ja. Als ik zeg uh, Radio Laak. Want Studia Laak bestaat eigenlijk al. Dat is ook een programma onderdeel van uh, de Haagse Omroep hier. Mm -hmm. Dus uh, daar zou ik bijvoorbeeld radio Laak. Nou, we zien wel wijze En uh, ja, mijn website kan in principe qua uiterlijk wel hetzelfde blijven, alleen staat er dan uh, radio laak of zo. Ja. Of La laak radio, wat het lekkerst klinkt. En dan kan het, het uiterlijk gewoon, gewoon hetzelfde blijven in principe. Alleen moet ik al mijn jingles opnieuw laten opnemen. <laughs> maar ik ja, ga het zelf maken. Waarschijnlijk, uh, ja. Het we, kan. We, we kort, uh, kunnen we ook weer een video maken? Misschien via, uh, via Skype ook. Hè? Dan kan, ik heb een mm. Skype-recorder. En ah. uh, als we dan allebei de cam aan hebben, dan kunnen we een leuke video maken misschien. Ja, dat mm. je gewoon live opneemt, zeg maar. En dan kan je achteraf misschien. Uh, uh, een beetje knippen erin, een beetje plakken, als er een foutje in zit. Dat kan, ja. Of, uh, ja. of, of het is ook leuk als je bijvoorbeeld, uh, want ik, ik heb hier dan ook een videostream, als je ziet, met dat testbeeld, bij de ja. chat. Dat we dan misschien, uh, want ik kan wel de Skype zichtbaar met, met beeld, kan ik wel daarop pluggen, weet je wel. Mm. Dus uh, kan het eventueel? Uh, zou dat wel mogelijk kunnen zijn? Het is technisch wel mogelijk. Ja, dat lijkt me heel leuk. Ik denk dat een hele goede jingle of een hele goede beginfilm, want dat zie je ook vaak met die gasten die succes hebben. Die beginnen iedere video beginnen ze altijd op dezelfde manier. Zeg maar. Bijvoorbeeld ja. San Archer die toen ooit begon. Die zei altijd van uh, goeie ochtend, goedemorgen, avond, waar ook de wereld waar je zit. Dit oh, yeah. is zijn aardje, het is nu sowieso zo, zo laat in, nou ja, het st staat waar hij zat en het regent of het is hoog wel. En iedere dag maakt hij een video en iedere keer begint het met dat, dat riddeltje, zeg maar. En dat heeft die, die gozer die nu heel populair is op YouTube, Boogie, die maakt uh, game video's zeg maar over de game industrie. En die heeft dat bijvoorbeeld ook. Die begint iedere video met uh, hallo internetters en dan nog een verhaaltje, zeg maar. En dan ja. gaat hij over naar wat hij eigenlijk wil doen, zeg maar. Ja, precies. Ja, dat is heel herkenbaar dan, inderdaad. Ja. ja. ja. Dan he herken je binnen twee seconden wie, uh, wie filmpje je zit. Maar ik, kan, ik heb dat wel... Ik, in principe doe ik, doe ik dat nooit. Ik, ik, ik, ik heb eigenlijk altijd een... Uh, Totaal ander uh, filmpje weer. Sommige filmpjes die zijn een soort van vervolgen van elkaar. Maar ik heb, ik heb wel een tijdje gehad dat ik zei van um, um, um, ja, hier is Marcus, maar dat wisten jullie natuurlijk al. Dus ja, zoiets. Ja, ja, mm -hmm. Dat zou ik op zich leuk gevonden. Ja, dat heb ik een, heb ik een tijdje wel gedaan. Op een gegeven jaar deed ik weer wat anders. En dan, uh, ja. Maar ja. Je, je brengt het wel op een leuke manier vind ik. Ja, dank je. Ja, ik vind, ja, ik vind je, het... je hebt een vlotte babbel en zo, zonder taalfouten. Je doet het echt... Eh, ik vind jou best wel geknipt voor een tv-programma bijvoorbeeld. Ja, nou ja, ik weet niet of ik dat ge nee, geest... Maar... Aan kan hoor. maar... Ja. Ik, ik nou, maar ik vind het wel dan heel dan leuk. Zo, zo voor jezelf zo, of, of via een internetstation, of via... Ja, ja ik vind het dat gewoon heel leuk, leuk dat, het, dat het bestaat, YouTube. En ik vind het ook leuk om filmpjes te maken. En eigenlijk, eigenlijk maak, uh, maak ik ze niet per se om... Uh, om, om, om, ...om heel veel views mee te behalen. Ik vind het gewoon heel leuk om te doen vooral. Okay. En, en ja, ik heb, er is een, ik heb nu iets van 380 abonnees. Ja, en dat vind ik dan toch, vind ik dan toch eigenlijk wel net leuk, weet je wel. Zo'n zo groepje van mensen die, die mij dan een beetje volgt. En uh, kijk, als je namelijk 20.000 abonnees zou hebben... Dan, uh, dan heb je ook heel veel mensen die, die dan kritisch gaan worden, hè? van ja, je kan het beter zo en zo, en dan, en dan, het moet wel spontaan blijven, zeg maar. Nou, weet je wat het ook is? Kijk, uh, als je al die kritiek weglaat, dan ja. hebben ze alleen maar een positie, want dan zien ze alleen maar de leuke berichten. En dan ja, iedereen, ook, ja, En dan hou je ook de mensen over, die het juist leuk vinden, want, want als ja. je, kijk, kritiek mag op zich wel. Ja. Ja, je hebt ook mensen die komen alleen maar om de boet af te saaiken, weet je? Om te, je om te, ook. Ja, om te trollen, en, bijvoorbeeld. Die, ja, en die moet je gaan buiten de deur houden, in principe. Nou, ik heb, ik heb zeg maar, ik, ik moet altijd eerst de reacties goedkeuren voordat ik ze toelaat op uh, oh. video's. Maar uh, als het, als het, als het, als het uh, kritiek is, dan laat ik ze wel toe. Maar als het reacties zijn van je bent een mogol, oh. ja, ja, dan dan en dan, dan ben ik ook wel heel resoluut, dan blokkeer ik ook meteen die gebruikers ja, op, ja, ja, daar heb je niks op Google Plus en op YouTube. Op ja, een gegeven moment ja. dan is er lol er ook gauw vanaf. Hè? Toch maar, uh, ja, het moet, het moet wel leuk blijven natuurlijk. Ja, en ik vind het niet erg als mensen inderdaad kritiek hebben. Mensen mogen wel zeggen, ja, ik vind dit een mindere video dan die andere. Ja, dat mogen ze ja, natuurlijk... natuurlijk. Ja, dat is ook niet zo erg. Ik denk dat je variatie gewoon in de video's nodig hebt, als ik kijk naar zo'n zeg maar, zo, zo boogie die dan die game video's maakt. Hij ja. heeft eigenlijk drie dingen die hij die, die, die doet. Zeg maar. Hij maakt de game video's hij is dan toevallig uh, behoorlijk zwaarlijvig, uh, ja. uh, morbid obese. Zeg maar. Dus daar maakt hij hoe zwaar en hoe moeilijk het leven uh, met die handicap is. Zeg maar. Uh, daar maakt hij dan in hetzelfde kanaal video's en dan heeft hij nog de insteek van uh, zeg maar ja dagelijkse dingen die we allemaal berichten. Hey hebben. Edwin! Hoi, Edwin. Hoi, oh, ja. Uh, ja, Hoi. Hey Edwin! Wat Hoi. leuk om Hoi, ja. Edwin, Edwin Posse weer eens te zien op Skype met Cam. Ja. ja! We zijn uh, op de radio. Oh oké oké. Ik zal mij voorstellen aan uh, nu zie ik zijn naam opeens niet meer maar aan die jongen met de bril op Jacco. Uh, Jacco, ik ben uh, Edwin Posse, een vriend van Marcus en DJ. En ik ben voornamelijk met hun actief op uh, Ridder Radio. En YouTube, hè? niet te vergeten, hè? natuurlijk. Ja, YouTube ook en Facebook, maar voornamelijk ja. op uh, Ridder Radio. Hè? Dus ja, ik kom ook uh, vaak op Ridder Radio. Of vaak, de ja, laatste jaren niet meer zo heel. Alleen op de vrijdagavond nog als de dames uitzenden en guus. Uh... Ja, oké, oh, oké. Okay, okay, ja. uh, maar, maar Edwin, ik moet wel zeggen, ik vind soms, als jij video's maakt, vind ik ze vaak heel leuk en grappig. Maar jij, jij verwijdert ze vaak weer. Dat vind ik zonde zonde, echt waar. Ja, weet je, ik heb. Uh, uh, ik wil graag beroemd worden met mijn muziek, hè. En dan mijn praatvideo's vind ik al vind ik altijd een beetje. Ja, er, er zijn al zoveel mensen die praten. Ja. Toch? Denk ja, nee, dat is waar, dat is waar. En uh, ik, ik heb ook wel eens video's verwijderd, hoor, trouwens, waarvan ik denk, nou, nah, dat, dat zit toch niks meer. Maar, maar in, in principe, ja, dan, dan, uh, ik, ik, dan laat ik de video's wel staan, maar het is wel zo dat ik op een gegeven moment denk, uh, ik heb laatst bijvoorbeeld video's verwijderd waarvan ik bang was dat, ik, dat er copyright op zat, dan had ik uh, een cover gezongen bijvoorbeeld van een bepaald liedje. En soms ja. soms kan dat, soms mag dat gewoon, maar soms dan uh, doen ze er een beetje moeilijk over en dan, uh, <laughs> ja, dan... Oh, dat kan ook, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja Is... ik had zelf, uh, zelf had ik veel video's waar ik uh, onverzorgd was en de, de laatste drie maanden dan douche ik me weer elke dag. Oh. En dan had ik veel <laughs> video's waar mijn nagels zwart waren en vies van de oh, rook. Hey, oh, oh jee, oh jee. Mijn tanden niet gepoetst ja, en die heb ik allemaal Dat weg. kan dit... toch niet, Edwin? Dat kan toch niet, jongen? Nou, het kan wel, alleen uh, ik had, dan, ja, dan, dan krijg je zoveel negatieve reacties in. Ja, Dat is, okay, okay. Dat is wel rock'n'roll. Ja, ja, maar ze ja, zeggen, ja. een oude rock'n'roll uh, gezegde, zegt ook van, het is belangrijker dat je je tanden poetst dan, dan de inhoud van je woorden. <laughs> ah, die is wel leuk bedacht, ja, ja, feit, ja. Oh ja, over tanden gesproken moet ik binnenkort weer naar de tandarts. Daar heb ik helemaal geen zin in, maar ja, het moet, het moet... Oh oké, okay. ik ben uh, zelf uh, gestopt uh, met suiker eten al uh, zes jaar geleden. Oh ja. En ik heb uh, nooit meer gaatjes. Oh, is... oh nou, dat is wel heel positief dan. Misschien moet ik, misschien moet ik dat ook maar proberen dan. <laughs> ja, het ja, en uh, je went er ook echt aan hè. Als je een tijdje geen suiker meer eet dan... Maar hoef je dan ook je tanden niet meer te poetsen als je geen suiker meer eet? Uh, ik poets mijn tanden heel onregelmatig gewoon af en toe, maar ook vaak niet. Ja ja. Maar uh, we moeten binnenkort ook weer eens een video maken, hè Edwin? Ja, dat is leuk, joh. Dat lijkt me wel weer leuk. Want kijk, het is ook le ik vind het leuk om ook een keer wat met andere mensen te doen. Want mensen zien nu alleen mij. En ik vind het va toch wel leuk om ook samen te werken met, uh, met andere mensen. Uh, ja, en je zou ook uh, zoiets als dit zou je ook op kunnen nemen. Zo, uh, dat, ja, dat, dat de... kan. Dat, dat ja. hebben we de vorige keer ook gedaan via Skype, hè. Skype-recorder. Oh ja, dat is leuk. En dan, uh, dan heb je al bijna een show, hè. Nee, maar zo, zoals de, de, de internetpolitie, dat, dat was een, een goed bekeken video van ons, weet je nog? Ja, dat was wel een leuke ingeving hè, van mij. Oh, de, de rookpolitie was dat, toen was jij, jij stak een sigaret op en toen zei ik, meneer, wilt u die sigaret uitmaken? Ja, ja en dan sommige mensen, echt... die, sommige mensen die denken dan dat jij echt van de politie bent, hè ja dus dan uh, moet je wel uitkijken. En het, het, het, het, het, het hypocriete is dat ik zelf rook, hè, dan. Hè? Dat is wel eigenlijk wel een beetje... Ja, dat, dat is net zoiets als dat je met een peuken in je mond uh, op straat loopt. <laughs> en dan zeg je... Meneer, zou u sigaretten uit willen doen? Ja, dat vind ah, juist... ik vind juist... Wel, ik vind het juist wel grappig, dan. Juist wel komisch, eigenlijk. Hè? Wel een bepaald uh, humoristisch, eigenlijk. Maar ja. Hé, hey, hey, Jaap, uh, uh, ja? waarom heb jij geen uh, webcam dan? Nou, ik, uh, ik wou hem net uh, aanzetten... Maar, ja. uh, maar ik kon het niet vinden. Ja, oh, oké, okay, oké. Okay, maar okay. dan ben ik bang dat ik dan wegval, weet je wel. Dus uh, vandaag oh, kan yeah, ik yeah, yeah, alleen maar yeah. foto's zien. Maar de volgende keer ga ik hem aanzetten. Oh, oké, ja, oké. Okay, maar... okay. ja. Ja, dan zet right. ik hem aan. Ja, wat je hebt als goed is onderaan uh, Skype heb je een uh, camera-icoontje. En als je daarop klikt, dan gaat je cam aan, geloof ik. Moet ik even hm. kijken, hoor. Onderaan Heel in het ik, ik zie hier. Heb je een camera icoon? Ja, voor mij ben ik nou een beeld. Even kijken, kom hm. maar even draaien. Ja! Ja! ja. Hallo! Ja! Hij ja, doet het! Ja, ja, oh. ja nu, nu is het compleet. Jammer, jammer dat Herman er niet meer bij is, maar... Herman <laughs> ja. nee, die zag mijn uh, gezicht en die is gelijk weggegaan. <laughs> nou, hij was al weg, hoor. Hij schrok, oh. zich, hij schrok zich bijna het lablazeren. <laughs> oh, jee. Ja, oh. Nou ja, oh je hebt een hele goede uh, microfoon zie oh, die ik. Ja. Al, die heb ik al uh, een aardig poosje hoor. Mm. Die microfoon die heb ik uh, via internet gekocht. Ja. Ik zal hem even nog beter laten zien. Ja. En uh, hij, doet het, hij doet het onwijs goed Als je op de radio luistert dan kun je het kwaliteit horen. ik zend uit met 128 kbit op de radio stream. Ja. En uh, hij doet het fantastisch. En het geluid via de Skype, dat gaat gewoon via de camera. Er zit een ja, ingebouwde microfoon die, in. in, in, ingebouwd ik in. Die, die van mij heb ik ook op uh, internet, een shop. Dat is deze, hè? dat lijkt like ja. wel een drone, zie je? Ja, een mooi ding, ja. ja. ja. En die zet je dan zo neer. en dat. Uh, nou ja... klinkt, als ik zo door mijn koptelefoon klinkt, klinkt die knap professioneel. Want ik, ik hoor gewoon die zware geluid van Boem, op die tafel hoor ik zelfs, uh, mm, mm. want je hoort de lage tonen en de hoge tonen heel erg duidelijk. Ja, ja dat klopt. Het ja. is dus net alsof iemand naast je zit, zeg maar, weet je. Ja, hij, hij was, hoe duur was hij? 70 euro. Ik denk en dat was toch ja, een van de goed, goedkopere ja, modellen dan, en hè? Een microfoon Northropen. van mij was 69 euro. Ah, bij ja, ongeveer hetzelfde, ja. ja. En dat ja. is ook een condensatormicrofoon. Nou, hij werkt fantastisch. Fantastisch, zeker? Ja, je, je hebt ze ook van 300 euro, maar ja, dat is... <laughs> Een beetje overdreven, hè, denk ik. Mm -hmm. en de kwaliteit is misschien nog hetzelfde ook. Mm. Dus ja, dat is zonder van je geld, ja toch? Hoeveel heb jij daarvoor betaald dan, uh, uh, Jaap? 69 euro. Had ik had alleen niet persoon oh, de dat... telefoon dan, hè? Oh, dat is helemaal niet duur. En Die standaard heb ik toen uh, ook gekocht. Ik weet niet meer wat ik toen kwijt was, maar ik gaf mm. Ja, drie tientjes of zo. Ook nog niet eens echt duur. Twee of drie tientjes, daar wil ik van afwezen. Ik ah, oké. Okay. Voor mij twee tientjes. En er zat het snoer er al in, dus nou, normaal mee natuurlijk. Ja. Dan heb ik dat ding gekocht? Dat is tegen het ploppen, dat gaarsje ervoor. Mmm. En uh, het werkt fantastisch, hoor je ook niet dat slissen of dat plop-ploppen, weet je al? Ja. Ik kan gewoon zo doen. En als ik dat zo doe, zo. Ja, dan hoor je het weer wel. Hè, zie? Dat is heel apart. Maar, hoor je dit ook? Ja, maar het plopt niet, dus dat scheelt. Maar nou, mooi is, ik kan van veraf, ik kan de microfoon wat verder open draaien, dan moet ik wat zachter praten. Ik kan gewoon van veraf ook gewoon zitten praten. Alleen ja. klinkt mijn stem wat, wat uh, een beetje blikkerig. Maar als ik uh, dichtbij zit en ik zit de microfoon volume iets op een... Uh, ja, kijk, zo klinkt die ja, hartstikke goed. Ik kan hier ook de, de lage en de hoge tonen wel bijstellen, dat het niet ja, je, bent heel, je bent heel duidelijk ook te horen, Jaap uh, ook. ja. Pop, uh, ja. ja. Ja, via de stream en via de, de webcam, daar zit een ingebouwde microfoon, dat is dan via de Skype geluid. Via de stream ben je ook heel duidelijk te horen. Oké, okay, ja. en dat gaat dan via de de, de Maar ik, ik, ik, uh, ik luister uh, Eurostar Radio dan via uh, Winamp, want op de, op, de, uh, op de site zelf heeft hij vaak problemen en moeilijkheden. Ja, ja. Ja, ja via de player, dus ik zet hem altijd aan in Winamp. Het was ineens donker bij Jaco. Stroom viel zeker uit. <laughs> ja, dat zou kunnen, ja. Batterij is op. Oh. Aha, ik denk hij, het wordt ineens donker. Ja, Daar kwam, kwam ik toevallig van de week achter. Dat wist ik helemaal niet. Maar onder in je PC heb je zo'n datumje staan, zeg maar, en een klokje: ja. van hoe laat het is. En ja. ik had laatst in één keer dat hij in één keer terugging. Iedere keer als je de computer opstaat, dan stond je in één keer op zoveel jaar terug, zeg maar, 2006, 2009. Met als gevolg dat niks het deed in de computer. Oh, dat is okay. een virus, dat heb, dat heb ik ook wel eens gehad, dat is een virus inderdaad. Nou, weet je wat dit, dit geval was? Mm. Op de moederkaart zit een batterijtje, okay. een heel klein knoopcelletje is dat. Oh. En dat batterijtje, dat zorgt ervoor dat je, dat, dat, zeg maar, dat gedeelte wat tijd en datum, dat dat altijd aan is. Dat oh, ja. batterijtje, batterijtje was leeg. Mm. Zou kunnen, dus, want, uh, want als je computer uit is, onthoudt hij ook de tijd. Ja, ja. ja. ja want dat weet je, heb je met televisies ook, hè? Want, uh, ja, maar, en ook met, uh, ook met vibrators, hè? die werken <laughs> <ook> met batterijen. <laughs> <laughs> ja, ja, dat was waar. Ja, maar ja, de, de, de tijd, uh, of tenminste de tijd op de computer, die wordt gewoon gegenereerd via internet, hè? Denk ik. Ja, daar wordt hij dan gelijk gehouden. Dat hij niet voorvalt oh, alleen. Ja. Oh, oh nee, maar ja, als er natuurlijk geen internet is, dan onthoudt hij die tijd ook. Dat is wel ja, zo. Klopt. Ja, klopt. Maar mijn ja. moeder, of mijn broertje, die had een televisie van Panasonic. En toen deden de kanalen het niet meer. De tv ging wel aan, maar de, de, hij onthield uh, de geheugen niet van de kanalen. Dan moest je oh. steeds alles opnieuw instellen. En wat bleek nou? Toen moest je ook een knoopcelbatterij vervangen. En toen deed hij het. Oké. Okay. Had hij nog heel lang gedaan. Wat zei je nou, Ja. Wat meneer? zei je nou, Meneer, nou, de, de, de, de, de, de, de, de uh, hoe heet dat? Geheugen. Nou wacht, ik ga even mijn batterijtje van mijn gehoorapparaat uh, verversen. Hé hey, Edwin, meneer, meneer, wilt u die sigaret uitmaken? En nu meteen. Nee, ja, dat maakt het zelf wel uit hè, ik zit in mijn huis. Ja, maar de rook komt via het scherm in zijn kamer. Ja, ik ben de rookpolitie. Maar Jacco, Jacco rookt niet hè? Nee, nee, ja, heel, Jacco, heel heeft, het Jacco heeft er wel last van. Uh, oh, het... oh yeah. Loser, loser. Ja. Ja, niet, rukt zelf, rukt niet. Op, mijn, op mijn werk ben ik ook, in de fabriek ben ik ook een van de wijnen in die niet rookt. Oké. Okay. Oké, okay, ja. ja. ja. Ik, heb ook, ik heb ook heel lang niet gerookt, het merendeel van mijn leven heb ik niet gerookt, dan wel, maar ja. Ja, ja, ja, ja. En ja. ja, de nee, als, je, als, je als, man, hè, als je als man rookt, en dat kan je dan duidelijk horen aan Jaap. Dan, uh, dan wordt je stem wat meer zwaar, hè? dan krijg je een beetje een ja. sonore mannelijke stem. Over sonore mannenstemmen yeah. <laughs> gesproken, kennen jullie Frits Stors? Nee. Ja, oude nieuwslezer nee. uit de jaren ja, 60. Hij is overleden. is inderdaad overleden en dat kan ik me nog heel goed herinneren als kind. Die man had wit haar oh. en die was al begin 50 toen hij ermee begon. Mm hij -hmm. zat eerst bij de AVRO op de radio en toen is hij in 1965 tot 1972 heeft hij het uh, voormalige NOS-journaal voorgeleid. Toen heette het nog NTS-journaal. Oh, hey, kun jij uh, die naam nog een keer zeggen? Dan ga ik het even googelen. Frits Thors. T-O-H... T-H-O-R-S. oké. Leuk. Ga ik, Thors, ik even kijken. Frits Thors. Hartstikke ja, leuk. Oh, oh, dat dat in, uh... En die man die werd pas echt bekend toen hij op een journaal... op de televisie het nieuws... maar hij deed al veel langer al uh, zat hij in de media. Voor ja. de oorlog zelfs al. En Toen is hij, uh, in uh, 1965 kwam hij op de televisie als nieuwslezer. Ja, hij was ja, een heel opvallende, mijn, markante verschijning. Misschien dat mijn moeder hem nog wel... Dat uh, ja, zal zo vast wel, zo, ja. Ja. Ja, ja. Zelfs ik ken hem nog. Hé, <coughs> nou, hey, ik, ik kom ik, zo ik... terug. Oké, okay, ja, Oké, okay, tot straks. Hey, je gaat zeker stiekem een uh, peukje roken ja dat is het dat is het gewoon hij schaapt zich hij zag ons roken hij denkt ik moet ik moet ook roken wat doe ik wel eens op internet hè? op facebook dan heb je iemand die gaat zo zeggen op facebook zo van nou ik ben nou eindelijk gestopt met die smerige gewoonte het roken ja, ik ben eindelijk ja. gestopt ja, dan ga ja. ik ze, ja. ze stiekem sigaretjes aanbieden dan wordt het nou, ik kwaad, Ja, maar ik, ik heb ik, ik het ook wel eens aangekondigd op Facebook. Ik ben gestopt, maar een dag daarna ben ik weer begonnen. <laughs> ik ben op een dag uh, gestopt uh, met het stoppen. <laughs> ja, ja, ja, dat is helemaal een goede. Hey, ja, het kan ook zijn dat het vibratie, je noemde ook vibrator, misschien dat hij daarom nu weg is. Dat kan natuurlijk ook nog. Oh, dat hij gaat zoeken in zijn slaapkamer of ja. hij nog ligt. Ik heb wel eens gehoord, hè, vroeger ja. de, de eerste vibratoren. Ja. De, de alleroudste, die kwamen uit China, dat was een, een, oud-China dan, hè? De, de, de, oh. duizenden jaren geleden. Er ja? was een vibratoren en daar stopten ze een bromvlieg in. En dat schroefden ze dan weer dicht. En dat, dat beestje wil natuurlijk weg, dus dat gaat trillen. Ja. En, uh, en, en toen hadden ze al vibrators die konden bewegen. En toen later, zeg maar honderd uh, jaar geleden of zo... Toen had ook iemand een elektrische vibrator uitgevonden met een stekker? En, ja, uh, 220 volt, hè? ja, 220 volt. Ja, en er zijn wel eens ongelukken mee gebeurd. Ja, ja, ja, want uh, toen in die tijd hadden ze helemaal. Was de rubber die was nog heel uh, die, die was wel goed, maar die bleef maar een heel klein tijdje goed. hè. dus die rubber mm. werd heel snel ging heel snel kapot. En dan kwam het uh, vaginavocht, vocht uh, die kwam dan bij de 220 volt. Ja. En dan, uh, ja, werd, ik... een ge ja. Ja, dan werd een vrouw gewoon geëlektrofiteerd. Ja, dan werd een vrouw... Een mooie... Die... Hey. Hallo. Hey. Oh God. Hoe heet die rockzanger Je hebt ook zo'n rockzanger met wit haar. Lang wit haar. Of dat is Frits Doors die niet naar de kapper is geweest. Weet je hoe ik reageer als ik een naakte Arie Boos zie? zie? No! Hm. <laughs> Nooooooo! vond dat muziekje daarbij wel leuk. Weet je, die paniekgeluiden. Uh, ja, ja, die heb ik speciaal uitgekozen. Dat was van, van Lotto Week of Millionaires. <laughs> <laughs> ja. Nee, we hebben, we hebben wel een goede chemie hè, met z'n drieën. Als we ja. dat ja. zouden doen, uh, één keer per week. Dan hebben we een soort uh, vaste show. Daar kijken mensen wel naar ja, hoor. Zo met de camera erbij. Ja, en zo. Dan, dan moet ik wel die pruik op. En, en, misschien is het wel een ja, goede. Kijk, eh, kijk er, en, en dan heb ik hier zo nog wat leuks. Dat zal ik je gelijk laten zien. Ja. Dat zal je wel eens gezien hebben. Oh, een leuke bril. Wat mooi. Ah, hè? Oh, bril. En dat Zit is een, er... een nep bril. Hè? Ah. Zo, ik ben uit de markt geweest met mevrouw van de zomer. In, in Delft, op de markt. Ja. En dan hadden ze zonnebrillen. Aan dit montuur. In allerlei kleuren. Nou, deze is dan donkerbruin. En deze had helemaal geen bruine glazen. Ik denk, hé, dat is schijnig. Daar ken ik wel wat mee. Er zit geen sterkte in, dus? Nee. Het is gewoon plastic. Ja. En je hebt ze als zonnebril. Maar je hebt ze ook gewoon met witte glazen, zoals dit. Maar ik, jongens, ik heb wel een leuk idee. 5 euro waren ze maar. Ik, ik kan nu de Skype recorder aanzetten. En, en dan kunnen we nu, nu jullie het weten. Dan kunnen we nu een filmpje maken in principe. Dat kan, dat kan. Dat is leuk. Doe maar. Oké, <laughs> oké, okay, okay, leuk. Zet hem Wacht maar. Wacht even. Dan, dan, dan ga ik even naar de uh, Skype recorder. Als, ik dacht dat ik hem al geïnstalleerd had op mijn. Oké, okay, dan ga ik even plassen om te zoeken. Uh, ja, is goed. Ja. Als, dat, uh, als dat mag. En, en dan moeten we even gaan brainstormen van waar we het over gaan hebben dan. En... En het filmpje, dat duurt dan ongeveer tussen de twee en de drie minuten of zo. Oké, okay, ja, leuk. En uh, die kan je dan uh, bijvoorbeeld op Facebook en op uh, uh, YouTube. YouTube. Oh, leuk man. Ja, dat... en ik heb, al, ik heb al mensen die mij volgen. Dus die gaan jullie ook weer zien. Oh, en leuk. Sommige en graag, mensen die... en het is sommige... reclame voor, uh, voor dit radiostation, hè? Ook dat. En sommige mensen oh, leuk, die, die, man. Ken, die, die kennen jou al, ja, Want mm. er waren een, keer, een paar mensen die vroegen aan mij... Waar is Jaap, want we zijn ook fan van hem. We hebben zelf no? een paar filmpjes van jou gezien. Ja, ik, uh, ook, ja dat klopt. Ja, ik, uh, ik heb toch pas ook nog een filmpje, ik heb hem wel van Facebook afgehaald, maar zit nog wel op YouTube. En wat, wat deed ik nou ook weer? Het is nog niet zo lang geleden. Van de week of zo. Ook met. Uh... Ja. Ja. ja. Maar ik moet even, ik moet, uh, om het programmaatje te installeren, moet ik even uh, Skype afsluiten. <laughs> Oké, okay. okay, uh, ik hang uh, even op. Ik, dus dus ik, wel, als ik, je ik ben zo terug. Ja ik, oh. ja. ja, ik wacht toch even. Ik doe ook mijn cam even uit. En dan wil ik hem eigenlijk, als ik mijn cam aanzet, dan kan ik inzoomen op mijn hoofd. En dan kunnen jullie mij ook beter zien. Ladies and gentlemen. Je luistert naar Eurostar Radio. We zijn uh, met Marcus. En met, uh, met Edwin. En met mezelf, Edwin Emanuel Posse. Marcus Morale en die Oh, wat gebeurt er nu, mensen? We, pro we proberen gesprek te herstellen. Oh. Kijk, nou kan ik inzoomen. Kijk, nou kan ik inzoomen. Ja, we kunnen we nu inzoomen. Dan nou kunnen jullie mijn kop heel duidelijk zien. Oké. Okay. Nou, dan moet ik even kijken, want als ik nou even zo doe, dan ga ik jullie terughalen. Even kijken hoor. Kijk, hoor. Ik ga jullie terughalen hoor. Uh, doe ik eerst Marco, videogesprek. Juist. En dan doen we Jacco erbij. Jacco is weer terug, zie ik. Jacco ga ik erbij doen. Uh, ja, Jacco. Ja. En dan gaan we Edwin even erbij halen. Edwin. Aannudigen voor vergadergesprek. Goed zo. Nou, ben benieuwd hoor. Ja, hallo. Oh, ja, no. Hallo, hallo. Goedenavond allemaal. Goedien, Goed evening. Alleen Jacco is nog even weg zo te zien. Ah, oh, oké, okay, oké. Okay. Oh, ik ben, nog niet, ik ben nog niet aan het opnemen hoor, trouwens. Oké. Okay. Oh, oké, okay, oké. Okay. Ik maar, denk dat we even, even in het kort eventjes... Uh, uh, ja, bespreken waar, wat, waar, wat, waar we het over gaan hebben en wat we gaan doen. Ja, ja ik dacht we kunnen, gewoon, uh, we kunnen gewoon zomaar wat praten. Dat, is oh, dat kan ook, dat kan ook. Maar, ja. dan, maar dan moeten we wel eventjes, eventjes afspreken dat we niet uh, ja, te veel privé dingen ja, okay. okay. op YouTube komen. Dus uh, en, en natuurlijk binnen de beperkingen en niet, niet, uh, geen, geen rare, rare uitspraken of zo. Nee, dingen. Nee, maar dat is nou precies mijn handelsmerk. Ja, maar het Maar, Edwin, je moet dat water bij de wijn doen jongen. Het mag best wel een beetje pecair zijn als is. Het mag wel een beetje erotisch getint. Mag het wel zijn en zo. Hoeft niet, maar het mag wel. Even kijken, dan ga ik nu. Oh ja, uitvoermap. Alles staat, voor, staat klaar. Dus ik ga nu op record drukken. Dan tel ik af van 3 tot... van drie tot naar nul. Oké. 3. 2. Ja, drie twee nul. Oh, wacht, wacht. Jacco komt eraan. Dan moeten we eventjes vragen... of Jacco er wel mee instemt? Want dat weten we niet. Jacco is nog even... even... Uh, op het balkon... een checkje aan roken. Jacco moet het wel... Ja, dat zou goed kunnen, ja. Het zal dat misschien moet... handig zijn... Als ik een extra lichtje aanzet, want ik ben een beetje donker hier. Oh, dat is waar, ja. En dan ja. mag ik straks Duindorp niet meer in, maar goed. Eh. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh nee, Jacco, die, uh, die is weer weg. Uh, nou ja, Jaap, je zou eventueel nog een lampje aan kunnen zetten. Heb ik gedaan, kijk. Ah, ah dat is een stuk beter, een stuk beter. Onze spetter, hè. Hallo. Ja, ja, ja, <laughs> om op te vreten. <laughs> mm. <laughs> nou, wacht, oh. ga ik weer aftellen van 3 naar 0. 3. Drie, 1. Drie, twee, twee, oh, wacht. De opname begint pas nadat de andere kant de video hebt ingeschakeld. Maar dat is toch gebeurd? Ja, het is gebeurd. Huh? We moeten allemaal even bewegen wat hij Tom doet. Wat raar. Dat is raar. Ja. Of kan ja. hij alleen. Of kan hij maar, of kan hij, maar, kan hij alleen opnemen als je. Als je. Als je als je met z'n tweeën belt, dat, dat zou wel heel jammer zijn, zeg. Ja, dat zou zeker jammer zijn, ja. Hier staat, neem alle kanten op, neem slechts de andere kant op, staat er. Maar ja, dat zie je mij niet. Ja. Uh, ik ga het nog een keer proberen. Oeh. Moeten we ophangen, zo? Nee, Hier nee, staat. Het nee, op, nee. Het beginpas, nou, begin pas. Nou, doen we het even opnieuw, jongens. Misschien moeten we... Dan, hang, dan hangen we even op, met z'n allen. Oh. Oké. Okay. Joepa. Oh, we zijn nog vanzelf al weg. <laughs> Goed bellen. Kijk jongens, groep bellen. Oh, dan heb je weer die Jacco erbij, hè? Dus dan... Ja, groep bellen. <laughs> ja, weet ik maar dan. Ja, Jaco, dan, wil. Moeten jullie veel... nog even de video inschakelen? Of tenminste Jaap dan tenminste? Ja, dat ja. ben ik weer. Nou, dan gaan we het nog een keer uh, pro proberen. 3, 2, 1. Nou. Goedenavond, dames en heren. Ja, nee, nee, nee, nee, nee, dat het kan niet. Er staat nog steeds de opname begin pas nadat de andere kant de video heeft ingeschakeld. Ja, dat komt omdat Jacco erbij is. Dus dan moet je eerst, eerst de, de, de, de, de opstarter van, de, van het groepsgesprek, Je oh, moet dan oh. eerst Jacco verwijderen. Hey, ik hoor wat. Je hebt gelijk. Hallo, ben je daar Jacco? Ik hoor wat geloof ik. toch? Nee, wat. hij is er niet, maar ik, ik, weet oh, al wat er, oh. aan, ik weet al wat er aan de hand is. Ja. Jacco zit nog in het vergadergesprek. Uh, in, di in dit gesprek stap je. Dus daar, daar moet hij eerst nog uitgehaald worden. Oeh. Ja, dat, dat is het denk ik. Nee, nou. wie, van, wie van jullie heeft dan Skype uh, Premium? Heb jij dat, uh, Martens? Nee, nee, ik vroeg me dat ook al af, maar dat, ik denk dat Jaap dat heeft. Waarschijnlijk ben ik dat, ja. Want ik heb een Premium-belt uh, uh, van een tientje. Dan kan je zoveel minuten bedden heel goedkoop via uh, Skype. Oh, maar dat is leuk, hè, want dan kan je gratis uh, met een webcam. Kan je dan ja, dan kan je met meerdere webcams tegelijk ja. uh, inderdaad. Maar Jaap, als jij nou op, de, op, op dit gesprek klikt. Ja? Jij, jij hebt Jacco toegevoegd. En zeg maar aan de linkerkant zie je dan ons gesprek. En ook de tijd erbij. Hoe lang we al aan het praten zijn. Ja. Als je daar met de rechtermuis op klikt. Dan moet je, als het goed is, uh, Jacco kunnen verwijderen uit dit vergadergesprek. Ja, ik, ik zie uh, uh, Jacco dan. Even, oh, wacht even. Ik zie het hier. Even kijken. Ja, of je hangt, of je hangt gewoon de telefoon oh. op. Dan hang, ik, eh, dan hang ik even op en dan ga ik jullie eh, in het vergadergesprek ja. apart alle twee eh, ja, erin doen. Ja, ja, ja. Oh, okay. ja, is goed. Oké, okay, tot slot. Nou, ja, dat komt niet. Ja, uh, <laughs> ja meisje, het wordt uh, leuk uh, gezellig, hoor, jongens. Uh, dan moet ik wel even kijken. Dat moet natuurlijk. Uh, Oeh, dat wordt een beetje lastig, hè? Alleen manneken, nee. Ja, eens even kijken, ik wil even kijken. Edwin Emmanuel Posse, contact. Ik wil hier juist. Vergadergesprekken. En die ken ik ineens niet meer vinden. Dat is raar. Dat ga ik even bij Marcus kijken. Oh, wacht, ik weet het al hoe dat moet. Gaan we in een videogesprek? Juist, en dan pak ik Edwin erbij dan staat er al verga uh, vergader uh, hallo, van... hallo. Hallo. Ja, nou moet hij het doen. Ja, nu zie ik alleen Jaap, Edwin en, en, en, en, en ik natuurlijk. Ja. Nou, daar zijn we weer met z'n drietjes. Dan hoop ik dat het daarmee te maken had. Met dat Jacco. Uh, we zullen het proberen. En dan ga ik nu weer uh, van 3 naar 0. 3, 2, 2 1. 1. Oh, hè. Er zijn geen actieve Skype-oproepen ontdekt. Begin AUB een Skype gesprek, oh, ik moet jullie bellen, dat is het oh. ook. Oh, maar als jij ons belt, dan hebben we geen uh, drie webcams. Jawel. jawel, jawel, jawel, jawel, jawel, dat hoeft maar, als er één iemand premium hebt, dan maakt het niet uit wie, wie belt. Dat klopt. Dus, Oké, okay, weer nou, op, uh, ik, okay. ik bel jullie, tot zo. Tot zo. Nou, dat wordt gezellig, geen dames en heren. We gaan dat geluid nog een keer... Ja, jullie kunnen het thuis niet zien via de, de radio uh, stream. Maar we zijn natuurlijk via Skype gesprek. Kunnen we elkaar via de webcam zien? En als je ook op de dj.jaap uh, uh, aanklikt op uh, Skype... dan kunnen jullie elkaar zien. We zullen zien. We zullen zien. Nou mensen, ik... ik uh, we zullen even afwachten hè. Ik ga eerst even een plasje doen Sorry dat ik even... Ik, ik ben zo terug, ik ben zo terug Ik ga eerst even, even pinkeleren Ik ga even pinkeleren, tot zo Oh, mm -hmm. my en heren, daar ben ik weer. Ik ga even beantwoorden, ja. Hallo? Zijn jullie daar weer? Hé, hey, Japi. Jaap. Hey, hey, ik zal even de muziek ja. even wegdraaien. Ik was even aan het pinkeleren. Op het toilet? Juist. Oh, dat zei ik al tegen Edwin. Ik denk, die zit vast op... En je staat ook niet, je staat niet online op Skype. Je staat uh, onzichtbaar. En nu? Uh, ja, je bent er wel. Hallo. Hallo. Alleen, alleen als ik jou zoek bij online uh, vrienden... dan sta jij niet online erbij. Ja, oh, dat kan kloppen, ja. Ja, ik had hem uitgezet... want ik zag er iemand bij komen. Oh, een familielid. Okay. Ik denk, ja, ik heb geen zin in een privégesprek... terwijl uh, ik op de radio zit. Vandaar dat ik hem... Nou uh, <tus> oh, ja, nu, oh. nu, nu moet het hopelijk lukken. Dus ik ga het nog een keer proberen. 3, 2, 1. Eh. Er zijn geen actieve Skype-oproepen ontdekt. Begin AUB, een gesprek en start dan de opname. Ik weet al wat het is. Ik moet het hele programmaatje opnieuw starten. Dus het, dat ga ik... Dan moeten we eerst ophangen en dan moet ik daarna het programmaatje opstarten. Dus ik ga jullie weer even terugbellen. Oké. Okay. Nou mensen, dat gaat wat worden hoor. Hè? Dat gaat wat worden. <laughs> experimental, experimentus, oh dan moet ik wel even de Skype even, even terughalen. ik zie iemand op de, oké, okay. hey Jacco is ook op de, van de chat af zie ik, Jacco is ook van de chat af, oké okay. Jacco's batterijtje is leeg, oké, okay. waarschijnlijk, ik weet het niet, maar Jacco zie ik ook niet meer op de Skype hoor jongens, als jullie toevallig luisteren. Dus uh, kijk, dan gaan we even beantwoorden. Als word ik gek, als word ik gek als het nu niet lukt. Oh, oh, oh, oh. Hallo Jaap, nu moet het lukken jongens. Nu moet het lukken. 3, 2. 1. Nou, die wordt me, ik eet mijn hoed op. <laughs> nee, je pruik. Ik begrijp er niks van. Wat raar, je bent belazerd zo. Dat uh, een, het ja, het. Het dat, dat werkt normaal gesproken wel. Ik ga het nu nog een keer. Ik blijf gewoon bellen, ik start. Ja, en doet hij het nou wel? En dan nou hoor ik. Uh, hoor ik het geluid van. Uh, is weer niet meer. Wat vreemd. Ja. Oké, okay, een probleem met het gesprek. Ah. Nou, we gaan even de Skype opnieuw aanzetten. Ik kan hem ook even uitzetten. En opnieuw... Uh... Ja? ja, daar komt hij. Dat ga ik even opnieuw doen. De Skype opnieuw aanzetten. Maar Jacco is ook al van de chat af. Nou, kom maar op. Bel maar nog een keer. Ik zal hem even... Oh, voor line zitten. Ladies and gentlemen, here we are. Oh, hallo Jaap, je bent er. Yes, I'm back again. Ik ben niet. Ik heb het wel eens eerder gehad ook met Edwin. En dan weet ik niet waar het precies aan lag waarom hij het dan weer wel doet. Maar ja, we gaan het maar weer proberen. Ik vind het een beetje onprofessioneel van jou, Drie. 2, 1. En nou staat, de opname begint pas nadat de andere kant de video heeft ingeschakeld. Maar dat hebben we toch gedaan. Ja, dat hebben we gedaan. Ja. En, en, en, en, en hoe heet hij zit er niet bij? Hoe heet die ook alweer? Jacco. Jacco. Nou, Jacco zit ook niet meer op de chat, zie ik. Dus, ik vraag me ineens af... of, ik, of je niet toch alleen de video kan opnemen als je met z'n tweeën alleen belt. Oh. <lacht> ja, ja. Dat zou, of, dat of, zou of, of Wat ook kan. Dus hij, hij staat nu in de modus dat die automatisch start wanneer de video ingeschakeld is. Dus wat we kunnen doen, ja. is dat we allemaal de, alleen de video even uitzetten in dit gesprek. Oké. Okay. Daarna de video weer aan. Oké. Okay. Ah, oké, okay, okay. dus we zetten allemaal even de video uit. En dan zetten we 3, 2, 1. Één. Ja. Ja. Alleen Edwin moet nog even de video aanzetten. Ja, die, uh, die komt. Ja. Zou misschien... die... Nou, nee. Want hij zou hem nu moeten starten. Maar <laughs> dat doet hij dus niet. Oh mijn god. <laughs> ik heb er niks van. Oh. Ik wil met een professional samenwerken. Niet met Marcus. <laughs> <laughs> <laughs> oh god. Hier ben ik te goed voor. <laughs> ik heb te veel talent om, oh god, om, god, om god, dit god. aan te kunnen. Nee, ik stop ermee. En ik wil meer betaald krijgen. Ja, dan krijg ik nog meer van jou. <laughs> denk komt <on> de Belastingdienst. <laughs> oh, ik... ik snap het gewoon niet waar, waar dat nou aan mee te maken kan hebben. Uh, raar. Volgens mij is hij niet op Skype Premium ingesteld of zo. Ik, ik weet het niet. Zou ook kunnen, ja. Maar je kan dit ook uh, doen met Google Hangout. Hè? En dan doet YouTube het automatisch. Dus dan hoef je bijna niks meer te doen. Ja maar, maar, ja, maar goed, dan, dan, uh, dan weet ik niet of, of Jaap verder kan uitzenden nogal via Google Hangout. Oh nee, maar ik bedoel voor ja, een ja. volgende keer en dan hoeft het dan niet oh, ja. per se met, uh, dan kunnen we met dat de wel, Dan kunnen we dat wel een keer uitproberen buiten de uitzending een keer van de week. Dat ja. we dat dan via Hangout uh, doen. Dat we dan uh, gaan uit testen via Hangout. En als ja, dat, uh, ja. dat lukt, kunnen we dat altijd volgende week uh, in de uitzending doen. Ja, yes. nou ja, apart, maar ik had echt gehoopt dat hij het uh, zou doen, maar... Ja, yeah, helaas. Pindakaas. Helaas, pindakaas. Helaas. We kunnen drie stemmen doen, hè? Halleluja. Oh, wacht oh, oh, oh. Nee. Weet je hoe een operazanger klaarkomt? Nee. Een heel klein druppeltje. Ja. <laughs> <laughs> hey, jammer dat we dat niet opgenomen hebben. Ja. <laughs> Ja, jammer. Nou ja, <laughs> ik begrijp het. Ik begrijp er geen drol van, jongens. Okay. Nee, maar Google het is dan heel snel even. Zo van, dat die naam van jouw uh, uh, programma, waar je mee opneemt. Oh, ja. en, en dan met problemen en Skype groep gesprek. Dan ja, kijken we misschien, dan wow. misschien staat er gewoon bij dat het niet ja, kan of zo. Dat zou natuurlijk ook kunnen, ja. Yeah. Want als jij het probleem hebt, dan zullen wel meer mensen het probleem hebben. Dat zou heel goed kunnen, ja. Of je hebt een virus? Oh. Nou, dat is onmogelijk. <laughs> <je Sky> <laughs> ik heb een virusscanner, dus ik heb nooit virussen. Kun je in Skype video opnemen als je met meer dan twee mensen belt? Misschien is dat wel een te lange tekst, maar goed. Nee, uh, je googelt het verkeerd, hoor. Je, je bent niet zo goed in googlen, jij. <laughs> <laughs> uh, je moet uh, ten eerste moet je in het Engels googlen, want dan heb je meer antwoorden. Yeah. Uh, omdat Engeland groter is, hè, en Amerika groter. En je moet gewoon alleen de naam van het programma typen je, waarmee je opneemt. Ja. Yeah. En dan Skype group call en dan problemen. Dan, dan, als het goed is, dan vind je het. Free Skype video recorder. Uh. Hey, ik hoor hey, mijn vrouw, vrouw? op tachtig de achtergrond. Ik zou even de deur dicht doen. Ik hoor mijn vrouw eh, op tachtig grond. tegen te de hondjes praten. Yeah. Dan moet je namelijk vrouw, joh. <laughs> <laughs> voor, de, voor, uh, ja, voor de afwas en voor de boodschappen en zo. Met, uh, <laughs> grapje, grap, <laughs> grapje, grapje, grapje. Laat ze het maar niet horen. Oh-oh. <laughs> uh uh -oh. <laughs> nee hoor. Ik hou heel veel van dat. Ik kan natuurlijk ook een, vriend, een vriendje kennen nemen bij wijze van... Maar ja, ik hou niet zo van behaarde lichamen, weet je. Dus. Ja, ja, ja. Nou, ik ben niet zo behaard, maar... Oh, is, dat een, is het een, een, een, een aanzoek? Nee hoor, nee hoor. Geintje. Just kidding, just, just kidding. Just kidding. Kijk, Free Studio Skype recorder. Um, uh, records... Even kijken. Tik, tik, tik, tik, tik. Ja mensen, ze zijn al aan het zoeken. Spannend moment is dit tijdens een live uitzending. Er ik wel een voetbalwedstrijd. En uh, ja, en daar komt Marcus. die zit achter zijn toetsenbord. En kijk, wie vindt het eerste oplossing? Edwin of Marcus? Ja, nou, dames en heren. Ja, kijk. En, uh, Edwin neemt nog even een rustpauze, zie ik. En ik zie dat Marcus al heel diep, diep, diep, uh, diep uh, zit te zoeken. En, en ja, daar komt Edwin, die wa wacht ook al een poging, die zit mee te kijken. En hij zit die na te beetje, denken. Die zit na te is denken, beetje, ja. Zal hij de een oplossing hebben? Zal hij de oplossing hebben? Ja, ja, ja. Uh, yeah. Marcus, je zit nou een beetje even. naar mijn Facebook te kijken. Naar... Oké, okay, ja, daar staan misschien ook de oplossingen in, hè. Je kan het weten. Ja, je weet wel wat het dan... Als het dan even nergens over gaat, het gesprek... dan okay. kijk ik even naar wat plaatjes. En okay. ik, heb hier, ik heb hier wat gevonden. Pamela heet dat. Pamela, Pamela voor Skype. Pamela voor Skype. Voor al uw vragen en problemen... kom bij Pamela. Hier staat... Free Skype call recording. Free Skype video recording. Skype uh, call... Some, uh, birthday. Kan het proberen. Hier staat download. En dan heb je de... Business professional... Call recorder en je hebt de basic, en dat is een freeware. Maar er staat 15 minutes recording. Maar ja, zo lang gaan we niet opnemen. <laughs> dus dat betekent, oh. ik ga het proberen. Um... Oeh, maar we zijn met de uitzending bezig, hè? weet je wel. Oh. Ja, oh. ja, ja, het ja. lijkt er maandagavond wel. Op een gegeven moment gaat het over techniek, weet je. <laughs> ja. Zal ja, maar gaan. <laughs> ik ga even downloaden en dan uh, gaan we even kijken of het bent. Zelfs even op de Skype, of op de Skype moet je maar horen. Even kijken oh. op de chat. Oké, oh, oh. Okay. oh uh, hij is, oké, okay. Jacco uh, schrijft op de chat, hij is al weg hoor, dat hij naar bed is, want hij moet om vijf uur weer werken morgenochtend. Dus Jacco hey, uh, oh, oh, oh, oh. is naar het bed toe, oké. Okay. Nee. Nou, uh, oké. Okay. Hé, <laughs> hey, kan ik even iemand uh, toevoegen? Maar dan, uh, dat mag. dan moet, je niet, maar moet je het niet op. Oh, komt ze op de radio dan, hè, natuurlijk, hè? Ja, wie is oh, dat ja, dan? Dat wie, al, ja. wie is dat? Oh nee, mijn vriendin, maar die wil niet op de radio. Oké. Okay. Nou ja, nou uit het op. <laughs> Misschien de volgende keer. Luistert ze toevallig ook? Nee, nee, nee, maar dat is mijn vriendin uit Ierland. Maar die Oké. Okay. Ja. Yeah. Oh yeah, come on, let's dance. Let's dance. Juppaduppa. Hebben jullie nog een, een van jullie nog een leuke bak? Een leuke bak. Nou, ik had een onderwerpje voor een video, maar ik geloof dat de video toch niet meer gaat lukken. Nou, het kan nog wel. Ik ben een ander programmaatje aan het installeren. Even kijken of het lukt nog. Dus te proberen, dus te proberen. We have to try before we die. Ja, yeah, je moet alles geprobeerd hebben in het leven, zeggen ze dus. Yeah. Ja, behalve je de tong in de, in de in kont gaat stoppen van een uh, behaarde man. Hoe vind, vind je mijn haar, uh, Edwin? Hoe vind je mijn haar? Ja. Bah, ik vind het een beetje het ziet een beetje onnatuurlijk uit, hè. Dus dan moet je eigenlijk een echte, een echte pruik doen. Ja. ja. Op zijn haar laten groeien. Dan heb je echt lang haar. Dat is waar, dat is waar. Dat hm. ja. vinden de meisjes uh, mooi hoor, uh, Marcus. Als je lang haar hebt. Ja, nou, weet je, ik had ook vroeger, waar ik ook heel graag lange haar heb. Hè? En mijn ouders die waren er altijd wel wat op tegen. Ik had wel, wel eens wat over mijn oren. Maar als het dan iets te lang werd naar hun zin, dan werd ik steeds naar de kapper gestuurd. Maar heb je al een keer verteld. Heb je al een keer verteld. Heb uh... je ja. al ja. een keer verteld. Heb je al een keer verteld. Maar de luisteraars <laughs> hebben misschien nog niet gehoord. Uh, ik wacht maar een grapje. Oei oh, hey, jongens, uh, ik, ik moet, ik moet uh, dan even over dit programmaatje, moet ik restarten weer. Oké, okay. maar dan ga ik even voor de luisteraars even mijn verhaal even verder vertellen. Ja, Oké, okay, ja. En toen ga je met ging kop op mezelf wonen en Ik ik ja, nou ja, ik werd steeds kaler, weet je wel. Dus ja, dat is ook geen gezicht als ik dat haar over die, daar <laughs> overheen kom. En ik denk, nou weet je, ik ga lekker kort, kort, kort uh, met de tondeuze, weet je. Maar als het aan mij had gelijk, had ik maar wel, eh, wel, wel lang gehad hoor. Ik weet niet of ik het nou nog zou doen met deze leeftijd, met lange haar. Maar goed, ik zie dat eh, mensen allemaal alle twee raad zijn naar Marcus en eh, Edwin. Maar eh, Marcus gaat opnieuw inloggen. Inloggen, nee, oh we zullen wel kijken, we zullen wel zien. We zullen wel, wel kijken hoe het gaat. Dun, tada, tada, tada. Programmaatje even installeren. Voor uh, onze vriend, uh, hoe heet hij ook weer? Hey, even kijken. Nou, Jacco is naar bed toe. Dat was hartstikke gezellig, Jacco, bedankt voor het luisteren, joh. Ik ga door tot, uh, ik denk tot half elf. En dan stop ik ermee met de uitzending. Maar ik blijf nog tot half elf door. Ga ik even maar een muziekje tussendoor draaien. Dan moet ik wel even de programma's even weer opstarten. Een leuk muziekje. Mijn muziek. En dan draaien we een mix die ik zelf gemaakt heb. Een deel ervan. En uh, ja. Oh. Uh, ja. Nee. Ah, shit man. Dat kan ik zo doen. Hé, hey, waarom doe je nou niet wat ik wil? Kijk, daar komt hij. Als dat alles is, dat noemen ze de Nightmix. Tot nummer deurt pot voor de Wat is dit nou jongens? Nou, we beginnen het opnieuw. Hallo. Hallo. Even kijken. Uh, ik ben even aan het uh, controleren of hij het uh, doet. Uh, ik, ben, ik, ben, ik heb een programmaatje gevonden. Hij sta, zegt dat hij nu aan het uh, recorden is. En, um, nou, dit is een test. En, uh, zeg eens wat jongens. Inderdaad. Hallo, en ik ben uh, Um. um. Ik, mijn naam is Um. Nee, jouw naam is niet Um. Wat is jouw naam werkelijk? Mm. Nee, mijn naam is niet Um. Mijn naam is werkelijk. Oh, er wordt geklopt. Er wordt geklopt. Daar wordt aan de deur geklopt. Hart geklopt. Zacht geklopt. Ik ga nu eventjes de uh, recording recording stop. Wat is er aan de hand? Oh, nee, nee maar het was een testopname. Test. Test. Test. Ah, oké, okay. nee, nee, uh, ga... ze had de sleutel vergeten, die muts, ja. en soms de deur te, om de raam te kloppen, dus oké. Okay. Oh, ah. nou, ik, ga, ik ga nu even kijken of het gelukt is. Ja. Uh, even kijken. Oh kijk, hé, ik hoor niks meer. Ik ben er, oh, ik ben er nog. Oh, Oké. Okay. Ja, ah. la la la. Um. nou, jongens, waar heb ik die opname gelaten? Oh. <laughs> anders maak je even een nieuwe opname en dan ontzeg je hem een goede in, plek. In video een mapje video kijken, misschien dat hij daarin zit. Mm. Of in het mapje van dat uh, software. Nee, of je drukt nu even op uh, stop en je, neemt, je maakt een tweede test. En dan save je hem wel op de juiste plek. Maar dan gewoon even een test van drie seconden of zo. Ja. Ja, want het uh, vreemde is... Nou, ik uh, wil ik dit uh, voor beter niet buiten daar... <laughs> Dan ben ik de uitzending bezig en dan zijn we met andere dingen bezig eigenlijk. Ja, daar zit al wat in, ja. die staat... Nou, eigenlijk, het is al tien over tien, hè? Dus uh, eigenlijk, uh, nou ja, tot... <laughs> ja, ik begrijp het. Nee, ik snap het, maar het is... Uh... Ik, weet niet, nee. ik weet niet eens meer hoeveel mensen er luisteren, eigenlijk. Ik zag uh, vijf of vier. Oh, wacht even, ik zal even kijken. Ik zie volgens de gegevens hier... Kijk hoeveel zijn er nou nog dan? Vier staat daar. Dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Ja. Oh, oh ja ja ja. mensen, het is uh, kijk uh, el Bijna elf over tien. Het is zondagavond 20 april. En uh, ja, het is tweede Paasdag 2014. Of nee, ja nu nee een eerste Paasdag, sorry, het is zondag 20 april 2014, twee eerste Paasdag, eerste Paasdag, en het is 11 over 10 precies. We zijn druk bezig met de installatie, wat een beetje technisch nu allemaal. We zijn met hele andere dingen bezig. Hey, uh, ik ga even ophangen en dan, uh, dan uh, bel je me zo maar terug als het, uh, het uh, goed is, okay? dat, dat is goed, ja, oké. Okay, okay. Ja, want dan krijg ik mijn vriendin bij me. Oké. Okay. Dag, Edwin. Dag, Edwin. Ja. Nou. Nou, ja, ik begrijp niet zo heel veel van dit programma als je eerlijk gezegd. Ja, oké, okay. maar uh... Nou ja. ja. Anders moeten we dat maar buiten de uitzending een keer doen. Want, uh, ja, <laughs> ja, precies. Dat doen, we, dat doen we dat gewoon een andere keer. Dat is ook goed. Ja. Dan bellen we elkaar en dan uh, doen we het. Uh, keer ook hebben we de tijd de hele avond ervoor of zo van de week. Woensdag ofzo, of zo, dinsdag. Dus eh. Uh, ja, je ja, ja, tegen die pruiken. Ik zie ik ze ook wel. Ik zie dingen. Wat zie ik nou ineens? Uh, uh. Hij is ook weer weg. Oh, oh. Marcus is ook weg. Anders belt hij vanzelf wel terug. Ik ga even een muziek draaien. Komt-ie, Komt-ie, Ben ik weer? Hallo? Even zwaaien. Even zwaaien. <laughs> doet hij dat? Ja, niet? Nee, ik, ik, uh, ik heb het ene programmaatje verwijderd, maar ik zat te denken. Uh, nu we met z'n tweeën zijn, kunnen we ook proberen om het filmpje op te nemen met z'n tweeën? Dat kan. Oh, sterker nog, hij doet het, want hij neemt, hij neemt al op. Oké. Dus, okay. dus uh, dat, dat, ik weet nu dus dat hij het doet. Dus uh, de, dat was de. Nu kunnen we zeg maar het filmpje echt gaan, uh, gaan doen. Alright. Uh... Nou, eens even kijken. Waar slaat hij het bestand in? Oh ja, in de video's. Dus dat zou betekenen dat het... Ja, hij doet het. Ik zie hier een Skype call. Ja, hij doet het, Jaap. Oké. Okay. Wij kunnen nu uh, een filmpje opnemen als je dat leuk vindt. Ja hoor. Uh, even kijken. Dan tel ik weer af van 3 naar 1, naar of 3 naar 0 bedoel ik. 3, 2, 1. Hallo Jaap. Hallo Marcus. Alles uh, goed met u? Ja hoor, met mij gaat het uitstekend. Ik ben nu live op uh, Eurostar Radio, hè? Ja, dat klopt. Dat is uh, heel erg leuk, vind ik. Ja. <laughs> ik vind het altijd heel gezellig uh, in de uitzending op zondagavond... ...van acht, tussen acht en 10. Ja. En, en is nu, lo nu loopt het een beetje uit zelfs, hè? Ja, het is, ja, kwart... Het is uh, kwart over tien, inderdaad. Jee. Ja. Dus, uh, heeft, u iets bijzonders? heeft u nog wat bijzonders meegemaakt de laatste tijd... Of ik wat bijzonders heb meegemaakt de laatste tijd. Ja. Uh, werken, werken, werken, werken. Oh, bijzonders, niet echt, nee. Oh. oh. Jee, dat is wel heel erg jammer om te horen. Ja, ja dat wel jammer. <laughs> ja. ja, ik ga niet zo vaak meer uit, hè. Want dat de niet kroegie, zo de kroegje waar ik altijd kwam, ja. die, is, die is gestopt. Oh. Dat de klanditie, uh, klanditie liep niet zo erg. Nee. En nee. Uh, toen heeft hij uh, een, een, een maand erover nagedacht ongeveer. En is hij mee gestopt helaas. Dus... Ja. Nee, jeetje, mina zeg. Ja. Wat voor drie dubbeltjes. Ja, en, jammer, maar ja en, en, jammer. En nee, heb, je, heb je nog een leuke mop? Een mop om te vertellen of iets grappigs? Een mop? Een mop? Ja. Nou, weet je... Eh... Uh, ik heb eigenlijk meer een anekdote. Ik, moest een keer, ik, zat, ik liep een keer door het bos. Ja. En uh, ik zat zo te wandelen en zo van de natuur te genieten. Ja. En uh, ineens. Oh, ik moest ineens poepen, weet je wel. Oh. Och jee. Ja. Jee, Shemina, waar moet ik nou poepen? Want er oh. liepen wel mensen hè, rond. Dus denk weet je wat, ik ga het bos in. Ik ga van het pad af. En ik lopen, lopen, lopen en nou er was niemand te zien dus ik mijn broek naar beneden ik ga ze ga oh. op mijn hurken oh, jee. ik zit te schijten en te schijten oh. en, en, en plop en, en ik doe een stap naar achteren om een blad te pakken om mijn kont schoon te vegen en ik hoor eens krak ja? en ik hoor eens en ik kijk zat er een kaboutertje te huilen en ik zeg maar oh, lief klein kaboutertje Waarom huil je nou? Zeg, je hebt mijn kapot kapot Ik zei, ah, vind dat zielig. Dus ik ja. wil hem troosten en ik val op mijn knieën. Maar ik zat niet op te letten. Want ik zat met mijn knieën ineens in de stront. Och, godverd. Oh, oh. oh, en toen moest de kabouter nog harder huilen. Hij zei, eh... ja, dat vind ik weer zo sneu voor jou, weet je wel. Ja. Ja, ja, hij zei, ja hij zegt uh, ja. Ik zei, ja, sorry, zal ik een nieuw huisje voor je bouwen? Nou ja, toen heb ik uh, wat takjes en weet ik veel. Toen heb ik een, een huisje gebouwd, ik was al de hele middag bezig, potverdorie nogal toe. En, en, en die schoen, nou toen zegt de kabouter, nou ik vind het zo lief van je, dat je mijn huisje bouwt, maak ik jouw schoen schoon. Oké. Okay. Nou ik ja, zeg, nou okay. ja, wacht eens even. Dus ik pak die kabouter en ik veeg mijn kont schoon dat is de moraal van het verhaal, hè? is moraal van het verhaal. En toen... ik trouw nooit een vreemdeling. Juist. <laughs> <laughs> ja, nou hebben ze ook een bruine kabouter in het bos. Dus uh, weer, weer wat ja. nieuws. Ja. Maar goed ja. dat het niet bij Duindorp was, hè? Ja, ja, ja, ah. ja, ja. ja. Maar goed, het uh, is een heel bijzonder verhaal, uh, ja, DJ Jaap. Het is een heel bijzonder verhaal. Maar ja, ik had wel een schone schoen en een schone kont. Hey. Ja. Dat, dat, dat, dat, dat heb je goed voor elkaar, meneer Jaap. Dan zou je bijna moeten zeggen... de dik voor elkaar show bijna. Ik voor elkaar show, ja. Potverdorie. zeg jij. Ja, dat, ja. dat, dat is, dat is jij. Ja, ik heb ook nog wel een verhaal. Ik, zat, ik, zat, ik, ging, ja. dacht, ik, ik dacht laatst... ik ga even naar de film, hè, Naar de bioscoop. Dus wat denk je? Ik ga naar de bioscoop toe. Uh, helemaal alleen. Dat doe ik eigenlijk nooit. Ik denk, ik ga naar de film. En uh, ik zeg tegen die mevrouw... ik wil graag twee kaartjes... Uh, ...voor de film The, The Haunting. Zegt die mevrouw... ...ja, maar die film die speelt helemaal niet. Ik zeg, ja, maar ik wil toch twee kaartjes... ...voor de film The Haunting. Ik zeg, dat heb ik vroeger gezien, die film, op televisie. En dat vind ik zo'n goede film. Die wil ik graag in de bioscoop zien. Ja, zij zegt, die film speelt niet. En sowieso spelen er alleen maar nieuwe films. Zei ze. Ik zeg, ja, weet je wat jij dan kan? Je kan de, de pot op, lopen naar de maan of zo. Ik ben toen weer naar huis gegaan... ...en ik dacht, uh, hè die kunnen het lekker schudden daar in die bioscoop, zo loopt het natuurlijk nooit hè? zo loopt het natuurlijk nooit dus ja, ja en dan vinden ze het gek dat de bioscoop uh, niet, ja, uh, het moraal van dit verhaal is, is dat niet alleen de nieuwe films nog succesvol zijn ja, eigenlijk ja Precies. Maar ook de oude films, die moeten herleven. herleven. Ja, natuurlijk. Hè? Cultuur, hè. Cultuur is dat, hè. Het zijn er stelletje cultuur-barbaren bij de wierstel. Inderdaad. Bierstand. Inderdaad. Dat ben ik helemaal met je eens. <laughs> dus allemaal downloaden die films, mensen. Het mag dan wel niet, stop, maar we doen het Stop het downloadverbod. Stop het downloadverbod. Door. Stop het, download stop het downloadverbod. <laughs> Wat maken we zelf al waard? Hey? Nou, dat vind ik een goed idee, Jaap. Jij steekt een uh, sigaret op. En uh, dat ga ik ook even doen. Maar dan moet ik er wel eerst even eentje draaien, hè? want dan... Uh... Uh, ja, lekker hè. Het is roken toch lekker, hè? Weet je hoe, weet je hoe ik een sigaret draai? Nee. Zo. zo. <laughs> je bedoelt een beetje, een beetje fijn knijpen of zo? Nee, beetje... ga ik rond draaien. Een beetje rond draaien. Oh, ja, ja, ja, ja. Dat, dat werkt wel, hè? zeker. Ja. Maar ja, kijk, weet je... Um... Het is gewoon heerlijk om een sigaret te roken. Ik zeg wel eens: roken is soms wel lekkerder dan seks. Vind je ook niet? Ja, ja. Ik doe het ook veel vaker dan seks roken. Ja, eigenlijk vind ik seks. Ja. Maar ja, uh, het is leuk. Ja. Maar ja, ik vind het zo'n gedoe, weet je wel? Ja. Dan, dan, dan ja. moet je, je je uitkleden en, en dan als je het gedaan hebt dan uh, dan moet je weer even, even opfrissen, een gedoe, ja. en dan moet je nog werken de andere dag. Ja, ik, vind het, ik, ik, ik heb ook zoiets van, ja, weet je, seks, ja, ja. ja het is ook zo, zo, zo instinctief, hè? zo dierlijk. Ja, is, ja, eigenlijk is het pervers. Mm -hmm. Eigenlijk, je, wie stopt er nou zijn lichaamsdeel in andermans, uh, hey, uh, maar, maar niet noemen. Andermans, maar... Uh, in andermans lichaam. Ja, ja. godverdomme. En al die bacteriën die je verspreidt weet Dat mensen gewoon hun, hun pielemans pile, in, in een andermans uh, pruim uh, lopen te stoppen. En dan denk ik van ja, dat, dat is toch helemaal niet normaal eigenlijk. Om je, om, dat is toch die, heel onhygiënisch. Eigenlijk wel. En dan zitten ze elkaar te tongzoenen. krijg je al die bacillen van elkaar. in elkaar. Mm. Eigenlijk zijn we gek wat we het doen. Hè? Daarom ben ja. ik ook. Daarom ben ik ook lekker alleenstaand, single, want ja, ik, ik vind het heerlijk om, om, om, om geen relatie te hebben, gewoon lekker, gewoon lekker mijn eigen dingen te doen, lekker mijn eigen ja. zelfstandigheid. Ja. Hm. Maar misschien, misschien als ik ooit nog de ware vind, dan, dan zal ik daar geen nee tegen zeggen, maar in principe vind ik het heerlijk om alleen te zijn, heerlijk. Of je moet iemand hebben die ook uh, denkt, nou joh, ik ga vanavond lekker naar de kroeg. Ik zie je vanavond wel. En dan ga jij bijvoorbeeld lekker televisie kijken of zo. Ja. Of andersom, ja. dat jij lekker naar de, de disco gaat. Of... Ja, sowieso. Als je, een relatie, als je een relatie hebt, dan is het ook wel belangrijk dat je elkaar een beetje loslaat. Hè, in de ja. Heel belangrijk. Heel ja. belangrijk. Dat, dat is ook wel zo. Heb jij nog een leuk liedje waarvan je denkt, dat wil ik even zingen? Dat vind ik gewoon leuk om even, even te zingen of zo. Een liedje. Uh, wacht eens ja. even. Is even de gitaar erbij mm. Kijk, Kijk, kijk, kijk. Yeah. Zo, wat een mooie gitaar. Ja, ik heb hem al heel ah. lang hoor. Ik heb hem zeker wat? een jaar of vier, vijf. Dat zal wel een Dat hele dure, dure, dure geweest zijn, denk nou, ik. Nou, het mooie is, ik heb daar 79 euro voor betaald. Zo, hallo. En toen een paar weken later was ik uh, in de, op de Prinsengracht in Den Haag... En dan stond hij voor 35 euro, precies dezelfde. Zo, dat en, is de helft toen, minder. En uh, toen dacht ik bij mijn eigen... Potverdorie, weet je wel, wat gebeurt er nou, ja? Dat is gewoon de helft minder, dat is, dat is uh, af, afzetterij, oh, ja. geldklopperij. Eigenlijk wel, ja. Mm. Nou, dan ga ik even, uh, even speulen, mee. Mm -hmm. Kijk, uh, en moet ik even het muziekje op de achtergrond even wegdraaien. Want de luisteraars worden helemaal gek, natuurlijk. Ja, dat begrijp ik, ja. En een gitaar en, en, en dat. En, en ja, dus dan, dan, dan dan, als je een liedje zingt, dat ik ook ken, dan doe jij dit eerste gedeelte en dan doe ik het. Uh, doe alleen het refrein of zo. Okay, ik uh, doe iets makkelijks. Uh. Ik alleen niet wat ik daarmee moet doen Ik zal niet weten waarom ik daar hang Ik weet me geen raad Voor geen miljoen Ik zal niet weten Wat ik ermee zou moeten doen Kijk mijn handen gebruik ik om mee te werken En mijn voeten om te wandelen van A naar B. Maar met Pilemo Wat moet ik ermee <laughs> <laughs> nou, en ook Ben ik te min Ben ik te min Ben ik te min Dat ik een DJ ben En niet wat anders Ben <laughs> ik te min ben ik te min omdat mijn ouders meer poen hebben? Dan de mijne? Ben ik te min. Ben ik te min omdat ik een langere neus heb? Dan de jouwe. Ja, dat heb je zeker, Jaap. <lacht> Wat? <lacht> nee, hoor, grapje. Ik zat een keer in het bos en. Toen moest ik even een poepje doen. Maar weet je, weet je wat het ook is? Zeker? Ja. ja. Kijk, dit is leuk. Dit kunnen we misschien wekelijks doen. Dan hebben we een soort Jaap en Marcus show. Ja. En dan is dit gewoon uh, ja, uh, deel 1. En dan gaan we de volgende keer gewoon weer verder, toch? Ja, dat kan. Goed idee, toch? Goed idee. Ik heb een haar in mijn neus. Oeh. Maar uh, Jaap, heb je nog iets interessants ter afsluiting misschien? Eh, uh, ja. Uh, laten we het eens dus even hebben. <laughs> en dan moet ik even, even de bril erbij opzetten. Ja, ja. Even interessant doen. Even interessant doen, ja natuurlijk. Kunnen de, ik de heb... mensen op de radio niet zien, maar... Luisteraars, dit wordt opgenomen op video, dus kunnen jullie later terugkijken. Precies, precies, precies. Ik wou namelijk de dagafsleuting doen met Pasen. Ja, heb je nog een speciale paasgroet of paasboodschap? Uh, ja, wat zal ik zeggen? Uh, mensen, uh, uh. nou, wees lief voor elkaar. En, uh. en ja, het is Pasen, hè. Ja, nee, Dan moet je De konijntjes zijn ook heel lief, he? Urbi nee. et Orbi, of bedankt voor die bloemen. Bedankt voor de bloemen uit Holland die het St. Pietersplein uh, sieren of zoiets. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, mijnheer. Ja, Weet je dat de heer Adolf Hitler vandaag. 122 jaar geleden is geboren. 122 jaar geleden? Ja, of misschien iets langer. 124, nee, wat was het? 1888, op 20 april. En zijn tegenpol, Charles Chaplin, is ja? ook op 20 april 1888 geboren. Of was het 1889? Nee, ja, 1888, dat... geloof ik. Dat kan bijna geen toeval meer zijn, ja. Ja, en toevallig hadden ze allebei zo'n snorretje. Ja, Alleen de ja. een was fout en de ander was heel lollig en vreedzaam en heel lief en uh, ja, die bracht mensen plezier. En de andere, ja. Ja. Adolf was een uh, uh, verschrikkelijke man. Hè. Dat is geen aardig man. Ik nee. nee. zeg niet, geen aardig man. Hij heeft ah, zelfs, zelfs uh, zijn eigen volk ook in de steek gelaten eigenlijk. In heel Duitsland naar de klote geholpen destijds. Ja, een hele stoute meneer, hè, om dat in kindertaal Het uit te leggen. Een hele stoute meneer, ja. Hele Eigenlijk meneer. had hij billenkoek moeten krijgen, Meen Eigenlijk wel, ja. En ik had hem dat persoonlijk had ik hem dat gegeven, maar billenkoek op zijn reet. Pak Rammel voor zijn vieze nazi ja, dat kan natuurlijk niet, hè, wat hij gedaan heeft. Dat was heel erg ondeugend. Heel ondeugend. In de hoek, jij Hitler. Eigenlijk zelfs wel, wel schandalig, schandelijk zelfs. Ja. Ja. Maar goed, laten we dat vrolijk houden. Laten we het leuk houden. Ja, ja, ja, ja. En daar ja, hadden we... Uh, ik, ja. Ik, nou, ik wilde nog zeggen dat ik het heel leuk vond om deze eerste show te doen met jou samen. Kijk me diep in de ogen. Kijk je diep in de ogen en ik zeg, Jaap, wil jij met mij verder gaan met deze show? Ja, leuk. Komt leuk, er een vervolg? Ja, zeker weet ik. Nou oké, okay, dan weet ik dat. Dan gaan we nu afsluiten. Bedankt voor het kijken naar deze video. De show van Marcus en Jaap. En tot de volgende keer maar weer allemaal. Dag, tot ciao, ziens. Ciao. Bye, tot bye jongens bye. en meisjes. En denk Wat erom hè. Als je in het bos bent, pas op dat je niet een arm kabouterhuisje plattrapt hè. Want jij ja. weet hoe uh, goed de ellende. Hè? Ja, ja dat is ja, ja, dus al goed afgelopen. Ja, niet met die kabouter, maar wel met mij. <laughs> ja. En uh, die, een uh, goede tip voor de bioscopen: draai ook eens wat oudere films. Die zijn ja, nog steeds. De Sound de... of Music of zo. Ja, draai gewoon ja, oude films. Turks fruit. Of, films van vroeger blijven ja, gewoon ja, klassiekers, ja. hè? Precies. Nou jongens, tot ziens, tot de volgende keer. Dag tot Jaap, ziens. dag. Ciao. Bedankt voor het kijken. Ciao, bye bye. Bye. bye. bye. bye. bye. bye. bye. Wauw. Wauw. Ja. Al... Oh. Ik doe even die pruik af. hoor. Want... <laughs> ah. Mijn haren moeten ademen. moeten ademen moeten lucht krijgen. <laughs> je oh. kan ook je haar laten groeien. Doe er gewoon een staartje in als het zat bent. Doe er gewoon een staartje erin. Dat kan wel, ja, inderdaad. Is hij nog steeds aan het opnemen, die camera? Nee, ik ben nu gestopt. Oké. Okay. Ja. Ik denk, nou, we hebben nu een kwartiertje, kwartiertje opgenomen. Ja. Dan zal ik er nog wel een minuutje van af moeten halen, omdat, uh, omdat, uh, omdat ik maar 15 minuten kan uploaden op uh, okay. YouTube. Ja. Dat maakt niet uit, dat maakt niet uit. Dan, uh, dan knip ik er gewoon één minuutje uit, wat, wat niet zo relevant was. Okay. en dan zet ik hem op uh, op uh, YouTube en dan, dan stuur ik de link op Facebook en uh, de link uh, die uh, stuur ik dan ook bij jou op uh, uh, op Facebook, in je, in je privéchat oké, okay, leuk man of jij, jij kan hem ook delen vanaf mijn uh, pagina weer natuurlijk <laughs> yes en dan zet ik hem op de Eurostar uh, chat uh, Facebook dan, weet je al yes op de Eurostar, uh, ja ja, mensen die, die, die, die horen het geluid, die denken wat gebeurt er allemaal, maar we zijn er, waren net een filmpje aan het opnemen. Ja. En jullie ja. moeten niet schrikken van de teksten, daar moet je er maar niks van aantrekken. Denk maar nee, van, nou ja, nee. het is maar radio, het is maar show allemaal. Ja. En als mensen uh, uh, boos zijn en denken, ah, godverdarrie, wat is dit nou? Ja, daar heb ik zoiets van, nou ja, ja sorry. Het uh, was gewoon een grapje. Het was gewoon een grapje. Niks, niks, niks aan het handje natuurlijk. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ja, er staan morgen steeds een, een hele grote groep kabouters voor de deur, weet je wel. Ja, uh. ja. Die komen protesteren vanwege racisme. Oh jee. Ik ben mijn huisje gesloopt van mijn vriend, van mijn... Ja, ja. Maar goed, ja joh. Nou, nou ja, ik zou zeggen, ik... Um, ik vond het leuk om, uh, om in de show te zijn bij Eurostar. Gezellig. En uh, dan ga ik nu even bijkomen van het gesprek. Even geestelijk bijkomen. <laughs> oh jee. Ja, het komt allemaal goed. Maar ja ik vond het leuk en uh, je gaat de video zien. Jullie gaan de video zien op YouTube, waar dan ook. En uh, nou, volgende week misschien gewoon uh, lijkt me leuk om weer, uh, om weer uh, te gaan doen. Ja, gezellig. Ja. Oké. Okay. Nou, uh, fijne avond nog. Hetzelfde. En tot, tot snel. Tot de volgende keer. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Oké, okay, luisteraartjes. Dat was onze vriend... Uh, Marcus Morali. En dan moet ik ook nog bedanken... Jacco. En... Uh, en onze vriend... Uh, uh, Edwin... Eenmaal nu wel Possen, die moet ik ook natuurlijk uh, bedanken. En natuurlijk Herman Teklenburg uit Nieuw Zeeland. Maar nou, we gaan afsluiten. Het is nu uh, drie minuten over half elf. En we gaan eens een keer uh, eindigen met Basse uh, Bassedans van de General Union. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. En tot uh, de volgende keer. is Vrije Radio.